Nou, welkom bij de tweede aflevering van de 010-podcast. We zijn weer terug. Uh, voor ons is het een dag later, maar misschien is het voor jullie een week later. Dat weten we niet. Um, en naast mij zit Arjo. Niks? Nee? Hoi. Nee, deze keer niet. <laughs> en uh, aan de andere kant van mij zit Niels. Hallo. Yes. En uh, ja, we hebben voor vandaag weer een aantal onderwerpen bedacht. En uh, we gaan weer lekker podcasten. Maar voordat we daarmee beginnen uh, haak we nog even in op de vorige keer... Uh, want we hebben heel veel onderwerpen besproken, maar er is ook wat nieuws uh, vrijgekomen inmiddels over die onderwerpen. Ben ik vrijgekomen? Uh, <laughs> ja. Sorry. Uh, misschien wel. <laughs> maar, uh, de krekel. Echt de krekel uh, Ja, aan. precies. <laughs> uh, omtrent Hyperloops uh, ja, kwam er toevallig een artikel uit dat uh, beschreef hoe de Hyperloop in een nieuwe test nu 220 mijl per uur kan. Uh, en dat is dus wel een flink stuk meer als de vorige keer. En er worden dus best wel stappen erin gemaakt. Ja, um, best wel ziek. Ja, dat is best wel ziek inderdaad. Dus is echt gewoon een flink stuk sneller. Tevig ja. um, is het ook zo dat... Uh, we hadden het in uh, de vorige podcast over PlayerUnknown's Battlegrounds. En uh, the hoe die... De game inderdaad. Uh, en hoe die uh, al heel actief, uh, heel veel actieve spelers had op Steam. Hm. Inmiddels is die dus ook Dota 2 gepasseerd. Uh, en het zou nu gaan om zo'n 800.000 spelers die... Uh, ...per dag spelen. Uh, ja, dat eigenlijk. En uh, uh, ja, laten we gaan beginnen over het eerste onderwerp. Hm. Uh, en Niels gaat die inleiden. Ja, ik wou het met jullie hebben over, uh, over Tesla. Uh, uh, want uh, uh, Tesla heeft laatst uh, de nieuwe Model 3 uh, aangekondigd. Uh, dus uh, het bedrijf van Elon Musk om uh, goedkope, een goedkope auto te, te maken... Het, uh, het masterplan is een beetje het sexy plan wat veel we mensen noemen. We zitten als eerste de Model S, dat is een beetje een dure luxe auto. Um, daarna de Model uh, X. Ook al is dat niet in volgorde met sexy, maar oké. Okay. En daarna de Model E, of 3 eigenlijk. Uh, maar je, je ziet het, je kan het, het zijn drie streepjes, dus je kan het zien als een E. Um, en dan later, we hebben nog maar één plaatje ooit een keer gezien. Maar er is een plaatje van een Model Y. Um, en... Um, ik was eigenlijk wel uh, enthousiast als eerst. Eigenlijk al, uh, ja, ik het zeggen een jaar, of anderhalf jaar ongeveer. Want ik wist dat die auto eraan zat te komen. Ik was gewoon enthousiast hoe de markt erop zou reageren, bla, bla. Of er nou veel pre orders zouden komen. Nou, dat sloeg heel erg aan. Er zijn heel veel mensen die ik van bijvoorbeeld podcast of whatever, andere dingen luister, um, um, die er gepreorderd hebben en die ook de nummers in de gaten houden. Nou, dat was echt, uh, enig, dat ging allemaal in enorme getalen. Um, maar, um, Uiteindelijk is het niet echt wat ik verwacht had als ik naar de prijzen ging kijken. En dat was even een dingetje. Het was natuurlijk zo dat dit, deze auto moest een goedkope auto worden. De auto voor de middelman, yeah, zeg maar, yeah. weet je wel. Um, en dat was een soort van het idee van... Oké, okay, zelfs iemand die, uh, die niet een topslaagse heeft, kan een Tesla hebben, weet je wel. En kan het een soort van uh, future-proof zijn met het, met, uh, met het ja. oog op... Uh, met ja, die, gaan en zo. Ja, ja, precies. Maar ook met het oog op dat zelfrijdende autoverhaal. Want wat waar Tesla natuurlijk echt... Uh, de grootste voorsprong aan heeft in ja. ieder geval tot nu toe, en um, um, daarvoor was ik juist heel enthousiast omdat het niet alleen, dus uh, het, het kost veel geld om zo'n auto te komen, om een molle S of zo te kopen. En dit keer was het zo van oké, okay, zelfs ze gaan het ook zo, zo bouwen dat het dus ook voor, um, voor normale mensen zeg maar bereikbaar is. Um, maar dat is niet helemaal waar. Um, kijk, zo wordt het wel verkocht en zo wordt het ook een beetje gehyped uiteindelijk zijn er twee modellen aangekondigd van de Model 3. Uh, je hebt één model uh, die is 35 uh, uh, euro hmm. en de andere is 44.000 euro. Uh, degene die uh, uh, 35.000 euro kost heeft, uh, heeft een range van 210 uh, mijl's. Dus dat is op zich uh, in de elektrische car market zeg maar uh, goed, Be zeg maar, een acht zeg maar, ja. denk ik ongeveer. Hmm. Um, en, uh, maar het is nog niet top, top, top. Het is ja. niet iets wat je denkt van... Oh, nice. Ik zou echt een lange, lange, lange drive kunnen doen met mijn auto. Degene van 44.000 euro heeft dat wel. Die heeft 310 miles. Ja, nou was het gelijk al... Dat was eigenlijk al een dingetje... Dat, het was eigenlijk een dingetje dat juist de middleman... Een soort van de, de man die het altijd gebruiken... Die gaat vaak rijden. Ja. Of die, die heeft waarschijnlijk nog geen Tesla gekocht. Mm. En die, die gaat hem waarschijnlijk kopen... Op het feit dat hij lange, lange afstanden kan rijden. Ja. Of dat hij in ieder geval... Niet per se lang af kan rijden, maar in ieder geval lang kan na lange um, zijn zeg maar tussenstops en lange tijd heeft ja, ja. Mm -hmm. en dat je niet over na, lang hoeft na te denken van oh fuck, ik moet na 200 mijl alweer even kijken naar waar waar ik het neerste ja, de charger ja. point zit, weet je wel. Ja. Um, dat was dat was één tegenslag en mm -hmm. uh, daarna waren er eigenlijk uh, een aantal andere tegenslagen. Ik had verwacht, net als dat het met de model S en de model X was, dat het ook gewoon de auto. Uh, werd verkocht en dat inhoudt voor meer opties je wat meer moest betalen, maar dat oh, yeah. alle basisfunctionaliteit erin zou zitten. Maar dat is dus niet waar. Mm. Um, als je bijvoorbeeld een andere kleur wil hebben dan zwart, dan moet je 1000 euro bijleggen. Oké, okay. uh, Ja. <laughs> als je bijvoorbeeld een trim package of een sound package wil. Yeah. Uh, dus ja, dat zijn natuurlijk uiteraard zijn dat, zijn dingen die misschien voor de mooie zijn. En misschien voor de luxere. Het klinkt een beetje als Star Citizen. Dit <laughs> ja, ja, precies. Maar dit, als je dat wil hebben, dan moet je ook nog eens 1000 euro bij betalen. Okay. Um, en als je, um, je uh, autopilot-functionaliteit wil. Dus de autopilot, autopilot functionaliteit die er nu is, ja. moet je 5.000 euro extra bijbetalen. Oké, okay. wauw. Um, dus dat is insane veel geld. Vooral wat het nu is, he. dus dan ja, ja. krijg je niet eens de future-proof dingen. Waar ja. voor, waarvan ik altijd het idee dat het zo gemaakt is. Mm. Als je dus ook de future-proof dingen wil hebben, dan moet je nog een keer 3.000 euro uitbetalen. Dus ja, het is natuurlijk het is van de gek wat dat betreft. Want dan, stel dat je die van 44.000 euro neemt. Eén neemt een rode met een trim package met uh, de fully future proof uh, dingen. Ja, dan kom je gewoon bijna uit op 60.000 euro. Yeah, <laughs> en dan is het niet meer een nee, middelmens nee, auto. Ja. Dan ja. is, dan ja, is dan het dan vol luxe. Op welk moment kan je dan beter een Model S kopen? Uh, ja, precies. Ja, dat zou je ook kunnen afvragen. Ik weet eerlijk gezegd niet uit de prijs van een Model S uit mijn hoofd. Uh, het zal net iets duurder zijn dan dat, denk ik eerlijk gezegd. zijn oh, ja. ik zit nu op de website. Ja, en moet je even kijken naar, naar, want dit zijn dollars, want dit was net aangekondigd toen ik het opschreef, hmm. dus vandaarom heb ik het even in ja, dollars het maar opgeschreven. de meest basic model S, uh -huh. en dan uh, heb je ja, 260 miles, ja, ja. Uh, is uh, 67.000 dollar. Ja, ja, 67. dus ja, dan kom je al, met een, met een model 3 dus, die dus wel meer miles heeft, ja. maar wel dezelfde autopilot functies waar je meer voor betaald hebt, kom je wel redelijk in de buurt, dus hmm. dan heb je zoiets van, ja, nou, of ik neem een Model 3, die misschien net iets hoger is... en er wat minder luxe uitziet. Of ik neem een, of ik neem een Model S, die er misschien wat luxe uitziet. En uh, meer een sedan-car, sedan ja, weet je wel? Ja, ja, ja. ja ik, ben, ik vond het een beetje belachelijk. Want um, uh, <coughs> naar mijn weten was het echt soort van... oh, de, de goedkope auto van de Tesla is ja. nu dit jaar... Van de blala, die, hier heeft iedereen voor gewacht. En het, die hype was er ook. En heel veel mensen hebben ook geprioriteerd. Ja. En het gekke vond ik dat um, veel mensen het ook verwacht hadden. Ik was best wel een soort van... Uh, uh, ik, had, ik, ik had het niet echt verwacht. Ik, voor mij was het echt zo van, oké, okay, uh, het is natuurlijk veel duurder dan het eigenlijk was. Mm. Of dat ik gedacht had. Yeah. En uh, andere mensen die geprioriteerd hadden, waarvan ik dan uh, de kanalen hoor, zeg maar, die zouden van, ja, dat had ik eigenlijk wel verwacht. Mm. Bla bla, ik hou mijn prioriteiten wel, ik vind het goed. Yeah. En uh, nou ja, dat, uh, uiteindelijk is het dan maar beter, want in principe is meer elektriciteits op de weg is alleen maar beter voor het milieu, dus... Prima, dat maakt me even niet uit welk merk het is. Ja. Maar um, ja, dat vond ik wel een beetje een tegenvaller. Um, ja, ja. En ik hoop eigenlijk dat die Model Y, denk ik niet... maar misschien nog wel een goedkoop versie wordt. Of dat ze überhaupt nog een keer een goedkoop... Ja. Echt, echt een budget... Ja, uh... ja, goed, als je het aan de man wil krijgen... doe je op een, op een gegeven moment wel echt naar een, een, een, een product toe... dat, dat uh, goed op de, op de markt uh, te verkopen is aan grote massa, ja. zeg maar. Ja, en ik, ja, kijk, ik denk... Aan de andere kant, als ik het gewoon als een normaal product, product zou zien... dan zou ik denken van, oh ja, tuurlijk is het duur... want het is een nieuw product... En het is best wel, uh, het, is, het heeft veel technologie mm. en brengt veel, ja. niet per se risico's, maar um, risico's als in BMW en, en Audi, dat zijn bedrijven die al jaren in de automarkt zitten en mm. weten alle ins zijn outs. Ja. Je kan naar elke garage toe, je kan naar elke BP shell toe om daar even te tanken. Alles is al, alle infrastructuur is er al. Ja. En hier heb je toch meer risk. Maar ja, ik heb zoiets van daar, dat, dat, moet je dan maar, dat moet je dan maar een beetje terugkrijgen met geld. Maar dat, ja. ja, dat is niet echt zo. Het blijft een soort van uh, luxe item of zo. Ja, in Nederland of zo. heb je wel overal van die charging stations. Ja, je hebt er al een aantal. Systemen. Ik weet niet precies waar ze staan. Ja, nee, gewoon verspreid wel. over Nederland. Oh, je kan in Best principe wel heel... Van ja, ik weet, ik weet dus niet... Ik wist zijn van, dus die van die... Uh, van die gele bogen, ja. twee gele bogen naast elkaar met ja. een minuut, twee, charging. Ja, dat ja. oh, ja, ja. staat er bij mij uh, als ik op, op de weg naar Wassenaar rijdt, dan oh. staat er halverwege eentje, daar heb je een automuseum ja. oh, en daarvan kwijt ja. staat er eentje. Oh, super. Ja, dat, ik vind dat namelijk echt, dat is voornamelijk waarom ik überhaupt, um, als je bijvoorbeeld een Tesla vergelijkt met een, met een, uh, met een Volt of zo, als een ja. Chevrolet, je betaalt niet voor de elektriciteit die je erin nee, doet. Nee. Dus dat, dat was toen zo, Voor mij is dat nu mm -hmm. nog steeds zo. Dus je koopt de auto, net als wat je bij Apple van de MacBook koopt. Yeah. Alle software, alle updates, alle, dat is allemaal gratis. Nou, alle software niet, maar ik bedoel, je moet ons nog voor sommige software bij Apple betalen. Maar yeah. alle normale pages en dat soort dingen krijg je yeah. allemaal gratis. Net, net als bij Tesla, je koopt één keer de auto en je hoeft niet meer te betalen voor je elektriciteit als je bij zo'n supercharger zit. Um, maar dus die heb je niet in Nederland, of wel? Nee, dat, daar, dat bedoelde. ik dacht dat je dat bedoelde. Oh, nee, je hebt uh, gewoon elektrische auto. Oh, ja, die ik heb je wel. Niet van van ja, ja, ja. Oh, oké, okay, nee, ik dacht echt dat je die bedoelde in die rode van Tesla. Oké, okay, nee, deze is ja. want, ja. verschil, want er, zijn er zit, er zit er wel echt een verschil tussen de, nou, de normale charging station. duurt dat waarschijnlijk, ja. Ik zou me eigenlijk niet durven hoeveel, hoeveel uur het kost om dat... Maar te dan doen. heb je zo'n charging station. Ik heb, ik, ik heb, ik zie, ik heb dat ding zien staan, alleen mm. ik heb natuurlijk geen elektrische auto. Dus ja, ik ga niet staan. Maar op een gegeven moment, als je dat opladen, als je elektrisch gaat opladen, duurt het gewoon veel langer, toch? Ja. Dus zij dan gewoon een uurtje te buurt of zo? Ja, dat is het hele ding. Dat is hoe het nu... Tankstation communities. Ja. Oké. I guess, soort van. Ja, ik weet niet hoe... Want ik ken niet veel mensen of ik ken niemand in mijn kanaal of zo. Ik luister naar geen podcast waar dus mensen al twee, drie jaar geleden een elektrische auto kochten. Waarin dat gewoon een standaard was, weet je wel? En nu is het zo, want de hele functionaliteit van die supercharger van Tesla is dat je dus binnen een uurtje of binnen in ieder geval veertig minuten of zo je auto helemaal vol dus ja, je moet, heel, je moet wel even 40 minuten wachten zodat je niks doet. USB-C USB of niet? Nee, ja. <laughs> Oh shit. Maar dat, dat zijn die. Uh, dat, zijn... Maar dat is van Fastnet. Ja, oh, Fastnet. Oh, dat ken ik helemaal niet. En uh, dat zijn deze, deze punten die heb je misschien wel eens langs de snelweg gezien. Ja, ja, ja. maar d die... dit is precies zo'n ding die ik ook heb zien staan in Wassen inderdaad. Ja. Ja. Nou, maar die staan dus echt overal. Wacht, ik okay. zal wel even scrollen naar de kaart. Fastnet.nl? Fastneted.nl. Uh, Fast oh. Oh, dat zijn er best wel veel dingen. Ja, jaar. dus best net een soort van de, uh, soort van pionier concureer. denk ja. ik. Ja, ja. maar ja, ik vind het alleen maar beter, want ik bedoel, oh. als dat betekent dat je je Tesla sneller kan ja. ophalen of eliubert een elektrische auto eigenlijk. Hoeveel kilowattuur gaat er in een auto? Pff, ja, dat is ook nog een dingetje. Um, mijn vader, uh, hoe heet het? Uh, er, zijn, er zijn een aantal mensen die. Uh, die best wel uh, sceptisch zijn tegenover Tesla. Mm. En, uh, uh, oh, wacht even, snel. Mm -hmm. Ik zie hier op de website in 20, 20 minuten weer op weg. Oh. Oké. Okay. snel laden met CCS, bla en uh. Tesla adapter. Oh, dus ze we hebben wel oh. zo'n oh. fast charger. Oh, wow. Okay. Oh, oh. Okay. Oh. Vandaar dat er misschien geen fast chargers, überhaupt, in. Uh... Nou ja, oké, okay, goed, dat is wel nice. Mm. Maar hoe uh, heet het? Wat wil ik zeggen? Oh ja, dat er veel, best wel veel mensen die sceptisch zijn. Yeah. Maar dat is voornamelijk Er was laatst een. laatst, dat zal wel een jaar geleden zijn, maar er was een auto gecrashed. En, Een Tesla. Er zitten zoveel wattage batterijen in zo'n auto dat de brandweer was bang om die auto open te knippen. Omdat het moment. Ja, dat was ik ook op Het moment dat je die schaar opzet, dan. Kijk, Tesla is wel. En Elon Musk heeft zichzelf er ook gelijk over uitgesproken, zo van ja. Um, het moment dat er iets misgaat, echt iets serieus misgaat, dus keuken, zonnes, bla bla, bla ja. dan de batterij er helemaal uit. Ja. ja, de batterij zit er al in de auto, ja, dus er kan altijd kans zijn dat de stroom lekt en dat als de stroom ja. lekt op de chassis... Ja, als je een Galaxy uh, 7 Note... Uh, exactly. uh, ja. Weet je dan, als je er een chassis aanraakt, dan ben je gewoon done, mm -hmm. want dan heb je gewoon al die batterijen door je, door je lichaam. Kijk, de kans dat het gebeurt is nu nog uh, niet gebeurd, het is nog nooit gebeurd. Er, er zijn wel je met Tesla's geweest, maar er zijn nog geen... Um, een soort van voltage probleem. is, Op dat is nog niet echt van, een uh, calamiteit ja. met een batterij geweest. Nee, dat niet. Nee, helemaal niet. En ze hebben ook al gezegd... van Ja, die batterij hebben we echt goed gesield. Ja, ik bedoel... Het is, al, het is al een zware auto. Dus ja, die sealing zal waarschijnlijk niks... Uh, zal niet zoveel... Uh, in het grand scheme nee. of things niet zoveel uitmaken. Ja, ja, precies. Maar ik vond het wel interessant iets. Want uh, uh, ook weer... Dus dat het weer bleeding over in andere mm -hmm. sectoren. Dus dat de brandweer en ik moet gaan nadenken: van fuck, ja. die elektrische auto's, wat moeten we mm -hmm. daar nou Ik kunnen <laughs> we niet zomaar openknippen. Ja, dus dan precies. moeten we een of de rubber stuk tussen onze knipschaar doen. Ja, ja. Ja, ja, dat ik heb zoiets van: uh, het kan heel uh, onhandig zijn. Uh, een politieman of een brandweerman ja. denkt waarschijnlijk: van... Ah, heb, ik zo heb ik weer zo'n auto je, waar ik super voorzichtig mee kan? Ik wil, <laughs> mensen, ik wil mensen redden en dat lukt luk je niet. Weet je. Ja, dat is ja, ja. natuurlijk even de kortfeesting. Maar ik heb. Um, ik heb wel het idee dat, uh, hoe het, uh, dat het ook iets is, als je, dat daar een oplossing, heel makkelijk een oplossing voor is. Ja. ja, het is iets waar uh, ja, aan gewend zal moeten worden. Ja. Hoe meer elektrische auto's, hoe vaker de brandweer hiermee te maken ja, krijgt. En hoe meer het ook een standaardprocedure pro ja, zal worden. Waarschijnlijk ja. wordt het op een gegeven moment gewoon een aparte schaar of zo. Mm -hmm. Oh, pak de, pak de elektrische ja, knippen. zeg maar met de rubberen handvaten. <laughs> ja, bijvoorbeeld. Zouden die hydraulische tangen dan dat niet al hebben? Nou ja, ik denk, ik, ik weet dus, ik ben totaal niet in die wereld, maar ik, ik denk dat die schaar, Want het is een schaar die dus gemaakt is voor Search and Rescue soort van, of voor mm -hmm. Rescue in ieder geval. Dus ik heb het idee dat zo'n schaar al inderdaad al talloze safety features heeft, dus... Um, Zo'n schaar wordt niet alleen gebruikt om auto's los te knippen, is vooral. Uh, nee, voor het is, waard... zijn wel echt hydraulische, echt ja, supersterke. Ja. En ze, ze kunnen overal, ze kunnen... tussen hebben ja, uh, ja, scharen. Ja. Ja. Ze, Je kan ook gewoon in een kooi, okay. als bijvoorbeeld iets, een balkon in elkaar zakt of zo, en je zit in een, een soort van vast in een stalen constructie, dan kunnen die schaar ook gewoon helpen. Dus ja, ik nee. heb het idee dat die scharen misschien dat al hebben Maar dat was in ieder geval een, een story op een, uh, in Nederlandse, een Nederlandse Nederlands artikel van ja. NU.nl. of zo die zei van, yo, uh, de banterje was bang om wat ja, te Ja, nou, ik snap dat het wel eng is of zo, weet je wel. Ik bedoel, uh, je wilt toch ja. veilig werken en normaal heb je dan... Uh... En dat een auto kan exploderen of zo, maar niet gelijk dat een hele auto onder spanning kan staan. Ofzo. Nee. Ja, want dat is wel wat anders. Als, je, als een auto gaat exploderen of zo, je ruikt benzine of dat soort dingen. Je hebt wel een signaal, maar als een auto onder spanning staat, dan kan je niks Ik, ruiken. Nee, niks je ruikt zien. niks, je ziet niks. Ja, je ja. moet echt. Uh, ja. En daarom was het ook van een, voor mij is dat ook een van de redenen. Want dat natuurlijk, uh, een aantal jaar geleden, voordat de elektrische auto's. en we zien nu echt een rise in elektrische auto's. Mm. Maar er zijn nog steeds dingen zoals waterstof en dat soort dingen. En, ja. en thorium en dat soort, dat soort meubels. Ja, zelfs een auto die op hout rijdt. Ja, ja op hout gewoon. Oké, okay, de thorium had ik al wel gezien. Yeah. Maar dat was volgens mij zo'n uh, 100 jaar Chrysler. Uh, yeah. Even een gekke design. Ja, uh, yeah, het, het, <laughs> maar... het Thorium is niet de, de meest efficiënte manier om een, om een verbrandingsmotor te laten staan. Yeah. Ja, maar ja. ik weet ook niet hoe veilig het is om een kernreactor in je auto te hebben. <laughs> dat ook. Maar dat is dus met waterstof. is precies hetzelfde. Als je twee, <laughs> Ik bedoel, ja, waterstofbom. Yeah. <laughs> ja, precies. Ja, ik bedoel, uiteraard, uiteraard is het natuurlijk, zit het heel anders in elkaar. Het is veel veiliger. Maar. Het is toch, als je waterstof tankt, of in ieder geval uh, het in je auto hebt... ...het ja, is, is toch een materiaal wat um, makkelijk reageert met andere, ja. met andere materialen. Ja. Dus uh, iets wat je, iets dus heel makkelijk in de natuur te vinden is... ...reageert heel, heel extreem op waterstof. Dus uh, ja, dat zijn, Ik denk dat dat ook een van de redenen was... ...dat elektriciteit toch gekozen werd boven waterstof. Ja. Ja. Ja. Maar dat vond ik inderdaad dat vond ik even interessant. Ja, zeker, sowieso. Interessant. Interessant. Ja. Ik uh, zie, uh, ik moet zeggen, ja inderdaad, die middelman die zie ik niet zo met een Tesla rijden. Want wat ik nu zie is, als ik in mijn auto rijd, ja. de meeste Tesla's zie ik als ik zeg maar Wassenaar uit rijden mm -hmm. Of richting die Villa dat weet je wel. Maar zodra ik richting Rotterdam kom, dan is een Tesla best wel zeldzaam. Ja, vind ik ook wel. Je ja. ziet af en toe in Rotterdam, wat ik zie is wel eens rijden, een Model X of een Model. O, maar het is wel zeldzaam. Je zegt, oh, het zijn ook is... vaak taxis. Ja, tax Tesla taxis? Ja, dat heb je okay. dan niet gezien. Ook nee. oh, vooral bij Schiphol. In Schiphol handen. heb je bijna alleen maar Tesla taxis. Oh? Ik weet niet waarom, waar, maar is het zeg uh, maar. Nou ja, is het gewoon zoveel goedkoper ja, als, op, als uh, op benzineverbruik tegenover elektriciteit dat je denkt van rendabele tijd. Uh, ik denk oh. dat het dat deels is en het zijn ook wel de, de wat duurdere taxis. Want de busjes en zo, dat, die staan er ook gewoon. Oh. Maar misschien dat Amsterdam een van de subsidies op heeft. Ja, misschien. Vast wel, Amsterdam heeft er wel <laughs> subsidies voor. Maar hij is een <laughs> ja, ja, oh, zeker. Want, ja Grappig. grappig. Ja. Maar aan de andere kant, dat makes sense though Als jij ja. een bedrijf zeg maar, maar... iets gaat kopen. Ik bedoel, je kan sowieso wel wat geld uitdischen. Maar uh, ja, dat een ja En dat zijn eigenlijk ook fucking vet, gaan ze jouw taxi beter bestellen. Ja, ja, ja. En, en het is natuurlijk als je een deeltje in dat kan slaan met de gemeente. van yo, uh, We weten dat je weer niet meer in de binnenstad mogen rijden met, uh, met, met dieselauto's ja. of dat soort dingen, met oude dieselauto's. Ja, ja. Onze, auto's, onze auto's worden, onze auto's worden al op een gegeven moment oud. Kan je niet even een deeltje want dan gaan we Tesla's kopen? Ja, ja, precies. Je, ik snap het op zich ook wel. Maar ja, je uh, moet toch die mensen ook uiteindelijk uit, uit, uit, uit, wegkrijgen van hun uh, dieselauto af laten komen. Uh, dus, dus, uh, het grappige vind ik ook dat Tesla, Tesla's plan is ook om al een keer een truck te maken. Dus een, een, een, mm. een vrachtwagen. Yeah. En um, dat, dat, dat, is natuurlijk ook, dat brengt ook heel veel mensen mee. Want als je bijvoorbeeld een vrachtwagen hebt met autopilot. Yeah. Ja, dan zit je al in een soort van een, een nieuwe Wolverine film. met yeah. <laughs> ja. moet de automatische trucks. In Inderdaad, ja. En hoe heet het? Uh, maar dat, dat, als je, zeg maar als ik, wat ik bedoel wil zeggen is dat uh, wij gebruiken auto's gewoon om te, om te commute, weet je? Om ja. ergens naar, van je ja, werk ja, naar nou ja, huis, ja, prima, ja, ja. boodschappen. Maar iemand die, waarvan zijn werk echt autorij is, dus mm. denk denken vrachtwagens, taxichauffeurs, ja. die markt moet als eerste overgenomen worden ja. voordat de consumentenmarkt overgenomen kan worden, denk ik. Ja, en denk als je ook. nu al de taxis over ziet ja. genomen worden, ja, ik bedoel, ik vind dat best wel een goed teken eigenlijk mm -hmm. al. Ja. Volgens mij ook eens al met de elektrische trucks. Volvo. Oh Vol ja klopt. Die ja. hebben nu ook wel een hybrid. Uh, ja, ik vind is ik ook wel interessant om in te, zi in te zien inderdaad hoe de bestaande auto-industrie dan, dan elektrische auto's gaat proberen. Weet je wel ja. even over Tesla. Uh, uh, dat je dan zo'n Toyota Prius, ook van die hybridos, ziet die ja. rijden en zo dat soort dingen, of zo'n Opel Ampera volgens mij. Nee, maar ja, Ampera. Ja, Volvo ja. heeft ook echt uh, ge gezegd in 2019. Of dat trainen. In 2019. Ze in 2019 gaan, gaan stoppen met. Uh, Puur diesel uh, of was oh, was oh, ja, okay. ik weet uh, uh, ze best yeah. uh, yeah, okay. okay. yeah, that wel voor Either hybrid of batteries. Oké, oké. Hybrid, dat zie ik ze nog wel doen hoor. Either hybrid of batteries. Kennen jullie Faraday? Faraday Future. Dat is een. Kennelijk of the Faraday. De Faraday gage. Ja, precies. Faraday is een soort van de. Als je naar ff.com gaat, dan het een hele hippe website. Ze zijn helemaal een soort van een soort van, de, je hebt Tesla, dit zijn de tegenhanger van BMW en dat soort shit. Mm. En uh, dit is Faraday, een soort van de tegenhanger van Tesla. Oké. Okay. En dit, dat, die maken dan nog dan nog uh, elektrischer de, de ja, auto's Ja. Ja, <lacht> uh, ja. ja ik, ik, ik wil hem wat, wat. Maar Hoe bedoel... was dat? FF.com? FF.com. Oké. Okay. En uh, nou, ja, in ieder geval, ik zag ooit een keer, uh, toevallig wat, dan zat ik gewoon op YouTube. En toen zag ik een, een livestream van Faraday. Yeah. Faraday Future heet het bedrijf. Mm. Dat, het is een aantal guys, volgens mij is het gewoon voornamelijk een aantal guys met veel geld... Die gewoon de auto-industrie ook weer, net zoals, misschien als, uh, misschien als uh, Steve Jobs even op de kop willen zetten. Mm. Maar uh, uh, zij maken dus ook elektrische auto's. Die dus, en dat is ook een bedrijf dat dus ook online je auto kan bestellen. Yeah. Je pre-ordert hem um, en dat soort dingen. Ja. En schijnbaar, uh, ze proberen kaart. Ze, ze pakken de, ze, ze de, de conferenties van Tesla mm. en die kopiëren ze. Ik zet ze nu even een heel negatief daglichter. Het is wat dat betreft ook gewoon een legit bedrijf. Maar het lijkt heel erg op Tesla, dat wil ik even zeggen. Ja, precies. Maar wat ik wel eigenlijk wil zeggen, is dat er dus ook. Wat ik wel interessant vind, is dat de soort start-up wereld ofzo ook nu onder auto's gaat beginnen. Ja, precies. Ik vind het toch een beetje een. De auto was De auto-industrie was op zich wel een elitaire markt. Ja, precies. En ik vind dat wel. Ik vind het wel vet dat er dus. Meerdere bedrijven zijn die in één keer soort van niet nou, groot worden, maar ik bedoel, mm. in, hier, in ieder geval in één keer in de daglicht een spotlight krijgen. Ja, van, ja, weet je? In plaats van, ja. ik bedoel, BMW een paar jaar geleden had, had no worries. Weet je, nee, fuck ja. it. Uh, we zijn BMW, who gives to shit? Weet je? We maken mm -hmm. motoren en uh, ja, ja. Uh, we're the best. Weet je? Mm, yeah, en um, um, of een andere maatschappij, of een automaatschappij. Maar uh, ja, dat is wel. Uh, en nu zie je dus dat steeds meer uh, ja, nieuwe soort van autofabrikanten. Uh, mm. Ik, weet, ik vind het wel. En de website is heel tof. Dat is ook wel een van de dingen <laughs> die ik vet vind aan de... Ja, ik zie, ik zie het nu ook wel Heel ja, wel vet in elkaar. Het is, uh, het is wel redelijk dope website. Gekke concept, animaties en, en zo. Ja, ja zieke animaties, ja. Hey, ja. je moet een keer op Our Approach en dan moet je helemaal naar onder scrollen. Dat is fucking sick. Ik weet niet of ze dit gedaan hebben, maar het is uh, oh, redelijk sick. Maar uh, ja, dat is, vond ik interessant. Oké, okay, vet, vet. Ja. Ja, ik ben benieuwd wanneer ik mijn eerste ja. elektrische auto ga kopen. Ja. Ja. Ik ben nu wel ook benieuwd, benieuwd kan wanneer ik je nu ik al vertellen? Ja. Uh, gaat voor mij nog lang niet. Nee. Ja, ja, ik heb wel eigenlijk ja, zo lang mogelijk wachten studies <laughs> Ik denk zeg maar voor dat ik een, een gloednieuwe auto kan veroorloven. Of bij de tijd dat elektrische auto's zeg maar zo ubiquitous zijn. dat je redelijk makkelijk tweedehands, derdehands een elektrische auto kan kopen. Ja. Ik denk ja. dat het nog wel even duurt. Ja, ja. ja ik denk ook wel dat. Um, ik, ik ben een soort van. Uh, uh, in principe heb ik een beetje. Iets st tegen auto's in het algemeen. Ook al ik ben wel eens een auto fan. Ik hou wel nou. van auto's. Maar ik bedoel meer gewoon. Voor hoe ze eruit zien. Natuurlijk. Maar om er zelf in te hebben. Ik snap het niet helemaal. Ik vaak ontleed ik vaak dingen of zo in mijn hoofd. En dan heb ik zoiets van. Als iemand mij het concept zou uitleggen. Zonder dat ik weet dat de auto's bestaan. En iemand ja. zou het aan mij moeten uitleggen. Dan zou ik echt denken: wat de fuck is dat voor? Je moet dus betalen voor een auto als die stilstaat. Ja. De, je betaalt nee, je belasting, de belasting voor. Ja. Ja. En dan moet je betalen. Je moet verzekerd zijn. Dus daar moet je voor betalen. Ja. En je betaalt ook nog eens een keer belasting voor wat je erin doet. Ja. En heb ik zoiets van... Really? Are you, well, <laughs> waarom moet je zo... Waarom, en dan alleen om van A naar B te komen. Zo van oh, ja. Je kan heel snel naar A naar B. Maar je probleem is dan vooral de wetgeving eigenlijk? Nou ja, ik bedoel, ik vind het eigenlijk wel prima dat er wetgeving is op brandstof en dat soort dingen. Want op zich moet dat ook gewoon naar beneden. Ja, dat ja. is de hele reden dat Maar misschien... wordt de wegenbelasting dan ook gewoon... Als je een elektrische auto koopt, ga mm. je dan echt gewoon dik minder wegenbelasting ja. betalen? Ja, ja. Volgens mij, ja, volg mij zelf wel. Ja. Ja, wegenbelasting ik weet ik niet, maar je nou ja, de geen de... accijns meer betalen. Nou, ja, ja, nee, dat zo. ten eerste. Maar, uh, sowieso, ja. dat rekent volgens mij ook terug in hoe zuinig of, of niet, uh, of hoe ja, wat sowieso, groot je auto is. je die sowieso. Je, op je auto ook ja, natuurlijk. Ja. Maar het is wel, het vindt het wel grappig, soms zie je wel eens. Um, ik was in Mabel op vakantie en daar zie je, daar zie je dus heel veel uh, wat, wat meer rijkere mensen met allemaal, uh, ik, denk, ik denk Marokko, maar in ieder geval, uh, uh, hoe zeg je dat? Arabische tekens op het kentekenbord. Ja, ja, ja. Want in, in dat soort landen heb je dus bijna geen, geen BPM, geen wegenbelasting. En uh, uh, dat hoef je allemaal niet te betalen. Dat is mm -hmm. allemaal prima. Dus als je, als je je auto daar koopt en je kentekent hem daar... en dan ga je gewoon de rest van Europa gaan even lekker uh, ja. doorcruisen met je, met, je, met, je, met je Lambo. Dan hoef je er in ieder geval geen, uh, geen belasting over te betalen. Ja. Ja. Dat vind ik ook grappig. Maar dan, ja, dat zijn ook wel landen die dan uh, misschien dat helemaal niet op orde hebben. Weet je? Ik nee, heb ze, ja, precies. Ik, heb, ik vind het eigenlijk wel goed dat je juist PPM en dat soort dingen moet betalen. Ja, ja. wel zeker wel. Want ik bedoel... Uh, ja, weet je, dat is inderdaad, het hele ding waar we het nu over hebben, weet je, überhaupt ja. dat de start-ups kunnen zijn, is waarschijnlijk omdat gewoon uh, dat er iets gedaan moet worden aan die markt. weet ja. je Dat er iets moet ja. veranderen. Nou ah ja, startups zijn er natuurlijk opgericht om disruptive te zijn. En ja, als, precies. Dus, zijn er, dus, als, dus om echt een nieuwe beweging te ja. brengen in een bepaalde industrie. Ja, en, dus. en, en waar ik, wat, wat ik meer bedoel te zeggen, is dat ja, om één manier om disruptive te zijn, is om bijvoorbeeld de kost naar beneden te halen. Ja, ja. En de kost naar beneden halen kun je doen door belasting te ontlopen. Ja. En als je dat, ja, ik bedoel, euh, ik bedoel, als in, als in ik maak een elektrische auto, dus daarom betaalt de eindgebruiker ja, geen precies, belasting ja, voor je. Ja, shit. Ja, ja. ja, dus dat is wel, ja, ja, ja zeker. Oké, okay. nou, dat waren elektrische auto's. Mm -hmm. um, volgende onderwerp, dit is ook van Niels, uh, gaat over unlimited data bundles. Uh, telefoonbundels eigenlijk. Ja, telefoon bundels, In Amerika. Ja. ja, precies. Ja, ik. Uh, ik of eigenlijk net neutrality. Ja, net neutrality. Ja. Heeft, heeft het daar ook mee te maken hoor. Want. Uh, in Nederland zijn wij best wel spoiled. Dus daar kwam ik eigenlijk pas achter toen nee. ik het van iemand hoorde op een, op een andere podcast. Um, in Amerika heb je natuurlijk eigenlijk drie, eigenlijk twee, maar drie grote providers. Yeah. Je, hebt, uh, je hebt Google Fi of Google gewoon. Ja. Uh, Google Fi kan je nemen. Ja die zijn niet die zijn super Zijn Niet super groot. Nee, helemaal niet super bigging. Alleen als het, mij het begint in. over de grote providers? Ja, dan, dan zijn er is het niet Google, ja precies. Ja, ja. ATT Verizon zijn uiteraard de grootste. Uh, Kaks, media. Ja, ja maar Kaks Media uh, doet geen mobile cel, oh. volgens mij. Oh, heb je het nu echt over mobile? Ja, over ja maar mobile. Google, mo Google Google geen mobiel. Google Fi is, mo is mobiel. Natuurlijk oh, ja. toen ik in Atlanta zat, heb ik daar niet zo. Ik de nee, hoort van, van Google Fiber, dus ik dacht oh, dat, Fiber, dat, ik dat ja. bedoelde, Nee, maar Fiber maar... heb je wel inderdaad. Dat is een cable inderdaad. Maar nee, ik bedoel echt... Uh, hoe heet uh, uh, ja, het? Je je mobile heb je AT&T, Ja, ja Team mobile natuurlijk. Ja. Maar Verizon, AT&T zijn natuurlijk de grootste... grootste draken daar. en um, maar kijk, Wij hier in Nederland hebben we nu Tele2 -Tele en uh, T-Mobile en anderen. Die stunten nu echt met die, met die Unlimited Data bundels. Ja. Ik ben zelf ook overgestapt laatst. Uh, ik vind het helemaal ideaal. 5 gigabyte per dag. Ik maak het nooit op. Want ik had nou, hiervoor al nou, 2 giga dus. Ja, ja. Um, en uh, ja, dat maakte ik daar maakte ik niet eens op. Maar ja, ik heb dus nu gewoon op mijn, L, mijn apps, mijn mobiele data aangezet en ik heb mijn wifi uitgezet. Dat ik is wat ik standaard heb gedaan. Ik zit gewoon nooit meer op de wifi, Omdat, oh, ja, ik bedoel, het maakt ook niet uit, ik maak die 5G toch niet op. Ja. En um, mijn batterij gaat eerder op voordat ik mijn bundel op heb, zeg maar, weet je wel. Ja, ja, dus wow. uh... Jij bent echt tegenover voor mij, weet je wel. Ik bedoel, ja. ik, nu, ik, ben, ik heb nu een SIM-only-bundel, ja. even kijken hoor, dat is echt gewoon, volgens mij is dat 250 gigabyte, of gigabyte nee, uh, mb. MB. Ja. En weet je wel, gewoon op, op het uh, wifi... Uh, hoe heet het? Gaat het wifi van de trein? Gas, wifi ja, ja van oh, ik, ben wifi. Ook, ik ben ook echt... Ik heb echt een... Ik was precies zoals jij. Ja. Ik, uh, ik, deed, ik deed Spotify, dat deed ik alles downloaden ja. Netflix, alles downloaden ja. Niks op 4G. Zoveel mm. mogelijk op de wifi. Ja. RET. Uh, ja, uh, connection. Ja. Uh, overal. Ik pakte elke wifi pakte ik bij. Ja. Maar nu, omdat ik toch die 5... Ja, kijk, ik betaal 6 euro meer in de maand... dan wat ik eerst deed. Mm. En dus ik had eerst 2 gigabyte in een maand... en nu heb ja. ik 5 gigabyte per dag. Mm. Dus ja, voor 6 euro meer is dat natuurlijk... Dat is een uh, no-brainer voor mij. Hoeveel betaal je? Ik betaal nu 25 euro. Oké, okay. oh. ja, dat, dat, dat is best wel redelijk, ja. Ja, ja. Dat, is, dat, dat is TV volgens mij, 24, 24, 25 of zo, in ieder geval. Ja, ja. En uh, het zal, zal vast wel voor het eerste jaar zijn of zo. Right. Maar ja. in uh, Amerika, hoorde oh, ik dus iemand praten, uh, er was één guy die had Google Fi, hmm. de ander had uh, AT&T en de ander had Verizon. Ja. En ze hadden allemaal een unlimited plan genomen van de respective ja, ja. Uh, gebruik, of, uh, provider inderdaad. En dat komt ongeveer uit op, uh, op uh, 120 dollar per jaar. Want je doet het daar per jaar afsluiten. Per de maand, volgens mij. En in ieder geval, zij had dat gedaan. En je had dus Verizon, uh, uh, uh, uh, als één gast, die was die had de slechtste deal. Uh, als je dus bij Verizon een Unlimited abonnement neemt, ja. dan betaal je ongeveer hetzelfde. Ik heb hier 25 in de maand. Keer 12, ben je ook ongeveer weet je, dat bedrag kwijt. Mo. En um, het, uh, bij, uh, als je voor uh, Unlimited zelf moet je zelf ook nog iets van 75 euro bijbetalen. Okay. Heel raar, een soort van fee. En uh, als je dus... Uh, oh niet, dat, dat zeg ik verkeerd. Het de standaard is voor mij 120 euro in, in, uh, in het jaar. Yeah. En als je dan nog... Uh, dan krijg je dus... Omdat je daarin net nu de net ja. je hebt. Um, YouTube, Netflix, elke streaming service, yeah. bekende streaming service... Mm -hmm. gaat niet hoger dan 480p. <laughs> dus je, je kan niet Netflix kijken boven 700. Oh, oh it. It. Op, op je mobiel. En oh, ik, ik, ik had zoiets van, hé, maar dat mogen niet. Heb je een 4K-scherm op je telefoon? Weet je ja, ja, bijvoorbeeld, of weet ik het. Stel dat je bijvoorbeeld Executive Internet, zoals wij dat noemen. Uh, dat, je, <laughs> dat, je, dat, je, dat je je hotspot aanzet en dat je dat je, je laptop erop aanzet. Uh, dan kan je dus niet, niet gewoon Netflix kijken op. op, op ja, ik bedoel, het klinkt nu heel erg First World. Oh, je kan Netflix niet kijken op dit. Maar het is wel, ik vind het wel een beetje, dat heb je al sinds 2006. Ja. <laughs> weet dus, um, je wat de fuck? En als je dus dat wel wil, als je dus hoger wil dan dat. Dan moet je 75 euro per jaar meer betalen. En dan, en dan kan we... je tot 27. Maar hoger dan 27? Zelfs het businessplan ja. volgens mij is niet hoger dan dat. Ik bedoel, in een tijd van 1080p inderdaad. <laughs> dat zat wel een... We zijn in ja. een tijdperk van 1080p een beetje aan het verlaten. Zo. Ja, ja, ja in, de, in de top wel. Dus in dus de top ja, wel, ja. Okay. Okay. ja precies. Uh, 4K ja, komt okay. ja, dus ja, het, eraan. Het is, het is, het is ik moet ook nog nagaan dat het natuurlijk ook... Het zijn mobile providers waar ik het nu over heb. Dus ja. welk scherm heeft er nu echt... Ja, ik bedoel, je, je hebt nu ja, schermen in je een mobiel. Een tablet, of, uh, of ja, dat ook. Ja, Dat ben ik wel met je eens, inderdaad. Maar inderdaad, ik vond het zo raar. Dus dat betekent gewoon... Ik bedoel, je had natuurlijk laatst al überhaupt... Uh, ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar uh, Twitch en Steam en, ja. andere, en Wikipedia ook. En grote bedrijven die hadden op rent bovenaan een banner van... joh vote voor a ja, ja, ja. Ik heb dat, heb ik dat ook gedaan, inderdaad. En uh, nu krijg ik allemaal mailtjes van de overheid van, uh, van Amerika. Van Amerika. <laughs> <laughs> Gelijk in mijn spel gegooid. maar vond um, wel grappig dat andere landen zoveel... Ik bedoel dat die gewoon kunnen voten richting iets wat... In ja, ik ook of, het ja, het gedaan. gaat over het net in ja. principe. Dus dat vond ja. ik ook wel tof. Maar het grappige is dus dat, dat daar gewoon... Wat ik hoorde van iemand is dus... ATT en Verizon zijn echt de grootste, de grootste providers daar van internet. En yeah. ja, dan heb je Cox inderdaad, die dus nog inderdaad voor uh, internet gewoon een, over de kabel veel doet. Mm. Maar die is voor mij nog qua Verizon. Ja, de kabel heb je de Time Warner, Cox oh, Media. Ja. Uh, ja, Verizon zit daar ook nog ja, bij. Ja, Verizon zit ook al bij. Maar volgens mij, noem ik nu een aantal, maar volgens mij is de een eigenaar van de ander. Ja, ja precies. Zeg maar er, precies. Zijn, er zijn uiteindelijk echt twee, twee grote groepen die rond zijn. Ja, precies. Ja, ja. En in 2006 of Zeven. wouden die twee grote bovenkoepelende organisaties zou mergen. Ja. <laughs> en toen heeft, uh, uh, was toen Obama al? Uh, Ik weet niet eens nee. meer. Nee, nee. nee. nee. nee. Okay. Bush was het. Ach, acht jaar, dus, dus we hebben nu net een jaar Trump. Yeah. En daarna is het min negen ja, jaar. Was, uh, oh, 2008, 2008 was Ja, 2008 wel, ja, wel. Dat is wel, want in 2017, ja, het ja. gaat echt snel. Ja. Ja, dus, en volgens mij heeft Obama toen gezegd van, uh, dan heb je echt de monopolie op heel de internet. Ja. De markt, dus laten we dat maar even niet doen. Maar ongeacht dat ze dat, ja. dat niet ja. hebben gedaan... Ja. Uh, insiders zeggen dus dat gewoon onderling worden gewoon keiharde prijsafspraken ja, gemaakt en dat soort dingen. En dat is dus de reden dat, daar, dat het daar dus zo belachelijk de service is. Het is gewoon, mm -hmm. is gewoon, het is gewoon bullshit dat je net, als je, dat je YouTube opent dat Verizon zegt, oh we pakken en het geld van de gebruiker en okay. we pakken het geld van YouTube. Ja. Dat krijg aan twee kanten betaald. Okay. Het is echt het is insane. Het is, ja, ja, het is belachelijk wat dat betreft. Ja, dus, nou, ik, vind, ik vind in Amerika vind ik de mobile market op het moment minder fucked up dan de cable market. Ja, dat wel, vaak. Ja, is cable, de market cable market is, echt insane. is wel. Dat <laughs> is ja. ja je, je betaalt maar. belachelijk veel geld. En je krijgt vaak. Sommige gebieden hebben niet eens fatsoenlijke DSL. Nee. Dus dan, dan zitten ze al daar aan. Toch? Dan hebben ze gewoon nog dial-up. Nou, niet? niet echt per se dial-up, maar zeg maar echt zo'n vroeg stadium van DSL. Van DSL <laughs> ja, ja, ja. Uh, en dan heb je zeg maar dingen zoals Google Fiber of yeah. communities die hun eigen ISP aanmaken yeah. en dan uh, door, door middel van uh, state uh, laws yeah. uh, vechten die, uh, uh, die uh, bedrijven uh. tegen die concurrentie yeah. en dat is best wel fucked up ja, ja het is echt uh, maar in de mobile space heb je juist wel heel veel kleine bedrijfjes. je hebt Ting je hebt uh, dat nou, wel ja. T-Mobile zou ik niet als klein bedrijf noemen nee. maar vergeleken met de andere we ...hebben die echt goede deals en ja. die zijn die best wel cool, ja. zeg maar. Ik ook. Um, ja, ons... Amerika zat, zat ik ook bij T-Mobile. Ik had een van de speciale Walmart-deal of zo... ...waarbij oh, ik oh, 35 euro per 35 uh, yeah. dollar per maand betaalde prepaid. Dus yeah. soort abonnement. Ja, maar dan wel maar prepaid. Maar ja, je betaalt, weer... zeg maar, en dan... Oh, oké, okay, omdat je hebt betaald heb je de volgende maand... ...heb je heb je, ja, een gadget, je, je ja, en dan kreeg soos. je Unlimited. Maar de eerste 5 gigabyte waren 4G. Dus... Uh, <laughs> Ja. Nou, op zich wel een prima deal vond ik wel. Ja, dat wel. Je hebt een, nou, maar je het terug... goedkoper dan 35 euro uh, dollar vond ik niet. Dat nee. vond ik wel ja. interessant. Maar ja, en dat is wat dat betreft denk ik het wel, uh, vind ik het wel grappig. Het ja, hoor je wel vaker over, ook over. Dus, uh, ik volg een aantal streamers. En dus, als jij bijvoorbeeld een video streamt of ja. een livestream, of whatever. Um, dat kan ook gewoon een YouTube zijn natuurlijk. Mm. Dan moet je niet alleen uh, band, bandbreedte hebben, maar je moet ook uh, hoge uptime hebben. Dus, ja. Als je gewoon internet op de normale web en je hebt één seconde dat je internet even slom is. Mm. Ja, hoe gives to shit, je Facebook laat misschien even één seconde langzamer. Ja, maar goed. Je, bent even, je hebt even een dipper, maar als je streamt of video streamt, ja. dan is die dipper in één, keer een, uh, in één keer een dip in heel de stream. Ja. Dus je, je kan niet, je moet altijd een, uh, een, een cap hebben van heel hoog. Ja. Maar... En uh, er is een gast die ik volg, die, heeft, die, die is één keer, die is gewoon twee keer verhuisd. Om beter internet te hebben. Omdat hij gewoon hij heeft gewoon bij Dik tien jaar gevochten tegen Cox Communications. Okay. Is die, en dan wilde hij eigenlijk voor zijn want hij heeft ook een zoon. En dan, op een gegeven moment wil hij dan ook voor die zoon wil hij een goede schooldistrict hebben en dat soort shit. Ja, ja. Nou, heeft hij geen andere keuze dan een ander huis te kopen daar. Heeft hij alsnog Cox. <lacht> en uh, nou ja, ze, wat hij dus op een gegeven moment gedaan heeft, is een smoke ping. Dus dan ping je elke keer de ja. dichtstbijzijnde nood waar hij dan aan geconnect is. Ja. En toen heeft hij een keer toen heeft hij, heeft hij dat opgestuurd naar van een jaar lang heeft hij opgestuurd oh ja, naar Cox van: Yo, check. Het is die nood, fix die ja. noot, en dan heb ik goed in met. Ja. Ik betaalde ervoor, dus waarom krijg ik het niet? En um, Niks gedaan. Toen heeft ja. hij rond de neighborhood gereden met zijn auto. Toen heeft hij een, heeft hij een wifi gevonden die dus un, onbeveiligd was. Ja. En toen is hij daarop ingelogd en daar heeft hij ook de smokeping op gedaan. Zodat ja. je weet, zeker weet dat je allebei naar dezelfde nood ja. gaat. Ja. En heeft hij allebei die smokeping heeft hij nog een keer naar, naar ja. Cox Communications ja. gestuurd. Van, yo, kijk, het is niet alleen ik. Het is niet, het, ik ben het niet alleen. Ja. Want op een gegeven moment belt hij en de klantenservice zegt natuurlijk gewoon van, ja, ah, je kan ook naar het business plan. En dan, ja. uh, weet je, ja, is doesn't fucking work. Ja, is... Je zou gewoon de community line zou je dat ook wel moeten doen. Dus um, nou ja, super grappig. Uiteindelijk zit hij verhuisd en heeft hij heeft ietsje beter internet, maar alsnog tegen het prijs. <laughs> dus het is echt, ik had echt zoiets van: wow shit, het is yeah. daar wel echt een stuk savager dan, uh, dan hier gewoon. Trouwens, dat uh, verhuis voor uh, schooldistrict, dat heb yeah. ik ook nog wel echt uh, gehoord van collega's grappig, uh, bij mijn stage yeah. toen. Yeah. Was, uh, die, al, okay. die was zo. Ook... Hij kreeg, hij, uh, toen hij het baan, de baan had aangeboden gekregen waar ik stage liep, mm -hmm. toen woonde hij die nog in een andere staat. Yeah. En zijn dochter is, uh, uh, is mentaal gehandicapt. Mm. Okay. En hij had dus een school uitgekozen uh, in, dezelfde, of in de buurt, nou, in, in Atlanta. Die school ja, ja. Die had die optie. Dus ja. toen had hij een baan gezocht in die area. Ja, Kon ja. hij daarheen? Ja. Maar zijn huis is fucking ver van, van het werk. Ja. Omdat hij in een specifiek district wilde zijn <laughs> ja. die die educatie aanbiedt. Ja, dus hij zat daar echt om 6 uur s ochtends. Omdat hij anders echt een dikke files had. Ja. Het, te laat ja, het is grappig dat je dus. Het, is, het ligt daar zo ver uit elkaar. Mm. Of tenminste, het ligt daar zo ver uit elkaar. Het is gewoon zo groot mm. dat je dus in dat bepaalde schooldistrict heb en dat je daar in principe gewoon voor gaat verhuizen ja, van ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Zo, eigenlijk niet Wij kunnen, ik dus ik kon me echt inbeelden ja nee precies ik wil kan niet kiezen om daar ik ja, kan toch maar, gewoon ik als ik nu als ik mijn toekomstige zoon of dochter gewoon in Amsterdam op school ja oké het niet zo lange rijden ja, ja, Fuck ja, ja, ja, it. Ja, maar daar is het echt ja. <laughs> het is nee nee, nee het is echt zo van uh, public school district dus ja. maar... Uh, de enige gemeente, zeg maar, je moet gewoon gezien, zien als verschillende gemeenten er, die hun eigen ja, scholen eigen hebben, ja, ja, ik weet En De ene gemeente is zo pauper uh, dat ja. mensen verhuizen naar een andere gemeente om een betere public school te ja. hebben. Ja, ja, ja ik je, dat is echt, ja, toch, uh, uh, dat ja Maar het is ook de enige manier waarop het op een die manier geregeld kan worden. Want als je dus de scholen allemaal on onderbrengt onder één staat, is veel te veel. Ja, werk of laten om... we gewoon mensen gewoon kiezen waar ze ja, hun kinderen brengen. Ja, dat ben ik met ja. een je eens hoor, daar Maar qua regeling snap ik het wel. Het is natuurlijk in de praktijk heel kut. Ik ja. hey, bedoel, hier kan je gewoon uitkiezen naar welke school je gaat. Ja, fuck gedaan. it. Dus oh, dus Oké, okay, oh, okay, prima. Maakt <laughs> ik niks aan. lekker easy. Dat was een van de dingen dat ik dacht, oh, daar heb ik nooit echt over nagedacht. Oh, ja, precies. Dus daarom hebben we het hier best wel chill. Hoor. Lekker ja. met de Tele 2. Lekkerder. Af en toe is het wel fijn dat je gewoon in een lekker klein landje... Lekker alles. Ja. <laughs> ja. Ja, Nederland heeft wel goed geregeld. Dan. Ja, ja, oh, ja Vergelijk ja. met veel landen. Ja. Maar, ik vind ja, maar, maar ook, ik... ook echt een kleine dingen. ik was pas in Duitsland. En dan heb je niet overal dat je met pen kan betalen, daar kan ik me echt aan ergeren. Ja, dat zou ik op zich ook wel. Ja. Ik vind het sowieso een grappig, feit oh, dat we dierenambulance hebben, bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, welk Wat? land heeft er nou een dierenambulance, ja. what the fuck? Ja. Nee, ik letterlijk geen land, Ja mij, klopt. En met die, dierenartsen oké, maar geen dierenambulance. Dierenambulance, ja. als je dat, ik dacht, nou, want hoe ik erachter kwam, ik wist dus niet dat dat, in mijn hoofd is zo van, ah, oh, dierenambulance, dat zal wel vast wel welk land hebben. Dat dacht ik altijd. En toen sprak ik iemand van op vakantie. En, die, uh, en toen uh, we hadden het ergens over. Toen zei ik, ja, dan kan je toch dierenambulance bellen? Ja. Hij, hij, hij was gewoon stom verbaasd. <laughs> wat? Dierenambulance? Die liep weg van, van, van, ik ga een bedrijf starten. Dat, ja, dat is toch niet iets waar je tijd voor hebt? Ja. Ja. Hoe komt waar? Wat de vracht, zeg maar, weet je wel? Uh. Dat Ik, ik vond het echt prachtig. Ja. Dus dan heb ik zoiets van, oh ja... Ja, dat krijg je dus. Als je gewoon een klein land hebt, ja. met redelijke welvaart, ja. <laughs> dan ga je dat soort dingen ja, uit. <laughs> ja, ik vind het niet gof, slecht in. Hoor, daar niet nee. van. Maar nee, zeker niet. <laughs> het is wel grappig, dat, uh, ik had niet echt over nagedacht. Maar ja, dieren ja, ja. is echt zoiets van, Het is wel een soort first world problem pro uh, oplossing of zo, ja. weet je Ja, wel een ja. beetje. Ja. Nou, als we nu echt animal lovers hebben die luisteren, die denken echt van, holy shit motherfuckers. Dieren zijn toch even wel waard, waarom ze dat niet doen? Ben ik ook wel mee het eens, maar ik bedoel, het is meer gewoon... Waarschijnlijk ligt dat op een iets lager pitje dan... Uh, dan <laughs> Gelukkig heb je je partij van de dieren, zeg maar. Daarom, ja, precies. Ik vraag me af überhaupt hoeveel uh, in andere landen... of je echt kan stemmen op bijvoorbeeld een partij van de dieren. Mm -hmm. nou, je hebt wel Green Parties of zo. In ja, dat, je hebt wel Green Parties, maar of is echt apart voor dieren? Ik bedoel, het is voor... Ja, oké, goed. Ja, ja, Onze bedoel, partij van de dieren gaat dus echt een wel, voor dieren, natuurlijk. Ja, ik bedoel, ze hebben wel... De welvaart van dieren ja. is, is natuurlijk... In een van hun, vaandel, ja. Ja, mm. Hoog in het vaandel, ja. Ja, hoog in het vaandel. Maar waar het uh, uiteindelijk ook om gaat, is uh, environment. Toch? Ja ja, precies. Dat ben ik ook wel, ja. Dat snap ik wel, ja. ja. ja dus het gaat de omgeving in eigenlijk niet om dieren, maar omdat dieren in die omgeving le leven moeten we ze maar meenemen of zo. Zo klinkt dat echt, weet je wel. Zoals ik het zeg, bedoel je Ja. ja. <laughs> Nee, meer gewoon zomaar... ah, Maar ik bedoel, als je alleen maar beleid gaat maken voor dieren, dan, dan heb je zeg maar een één punt partij, ja, precies. je, dus als je dan moet je, als je sowieso als je voor moet je de, de trekken. Als je voor de partij van de dieren stemt, doe je niet alleen voor dieren stemmen, nee, klopt, stemmen maar je stemt maar. natuurlijk voor veel die, dieren. Je moet ja. natuurlijk een breder beleid hebben. Ja, dat wil je Dus dat, ik heb zoiets van. Ja, dan, van dan van. krijg je van die, oh, hoe heet dat ook? issue of zo? Nee. Uh, dus wat? Flinterpartijen. partijen uh, uh, Nee, nee, dat is één punt partij, zo heet dat. ja, ja, ja. Zeg maar, Eén ja. punt partij. Ja. Sommige, Christen, zeg maar, sommige, sommige christelijke partijen worden ook zo gezien. Zeg maar, oh, alleen maar abortus en, uh, en dit. Wat, SGP? <laughs> dat valt er allemaal mee in Nederland, of niet? Ja, nee. Ik bedoel, de christelijke partijen die staan er wel voor meer dan ja, alleen zei... maar uh, pro-life. Mm. Alleen, uh, <laughs> pro -life. het zijn natuurlijk wel van die punten waar ze heel stellig op zijn. Ja, dat wel. Maar ik bedoel, dat vind ik ook niet zo gek. Anders heet je hier de partij niet zo. Yeah. Ja, ik bedoel... Inderdaad. Ik bedoel, voor hetzelfde geld noem je jezelf artikel 1, een weet je waar het over gaat. <laughs> Art enkel, toch? Oké, okay, we gaan even verder, want we hadden het over netneutraliteit. Ja. Uh, ik vond het wel grappig, op een gegeven moment, uh, ook op forums en zo, dan was het inderdaad van, uh, ja, belangrijk, en uh, je moet uh, even stemmen, want het gaat om netneutraliteit van Amerika. En, uh, en dan ging ik dat lezen, weet je wel, super interessant. Alleen, uh, uh, uh, dan stond er volgens bij van, ja, als je niet in Amerika woont, is het eigenlijk niet, uh, hoef je eigenlijk niks te doen, weet je wel. Dan denk ik even ja. Okay. Oh, voor die, voor die banner. Ja, die over... ja, ja. Nee, ja dat is bullshit. Dat, dat, dan ga je ervan uit. Ja, het gaat wel over, uh, over net-naturaliteit in Amerika. Mm. Maar ik bedoel, het gaat natuurlijk eigenlijk over net-naturaliteit. Nou ja, in kijk, Amerika. Amerika heeft natuurlijk heel veel invloed op de wereld. Dus wat daar gebeurt zal zeker bewegingen brengen in de ja. rest van de wereld. Dus, ja. Ik denk of iedereen weet wat net-naturaliteit is. Onze uh, luisteraars. Dus, dus Niels, geef ons even een uh, <laughs> lecture Een lecture, lecture inderdaad. Het uh, is al echt heel laat in de aflevering. Dan, <laughs> ja, is het ook. Maar ja, yeah, fuck it. Net-naturaliteit gaat eigenlijk over. Als je kijkt naar, naar, wat voor, naar waar je kijkt. Also, ik, ben een iemand, ik geef jou internet ja. en als jij vaak op YouTube zit en ik zie dat, ja. maar dat zou überhaupt niet eigenlijk moeten kunnen, want ik zou niet moeten. Oké, okay, weet zien. je wat? We gaan naar het volgende onderwerp. De af okay, de, de, de nee, aftalwet. Nee, de de de de de nee, nee, nee. Wacht even. Oké. Okay. Okay. Dus netneutraliteit <laughs> is wanneer alle pakketjes data. Yeah. Zeg maar De manier waarop internet bij je binnenkomt, mm -hmm. is niet zeg maar één grote waterstroom, maar nee, het zijn nee. eigenlijk meer kleine pakketjes. Ja die binnenkomen en um, netneutraliteit betekent dat alle pakketjes eerlijk worden behandeld. Mm. Dus maakt niet uit waar het vandaan komt of voor wie het is, uh, de ISP, de internetprovider, dus KPN of uh, Access4All, yeah. die zorgt ervoor dat uh, het veilig bij jou aankomt. Ja. Yeah. Uh, als je uh, een vorm van uh, een, een tegenovergestelde ja. vorm van netneutraliteit, wat we dus bij Verizon hebben gezien, ja, ja, ja. is dat ja. ze zien: oh, dit pakketje komt van YouTube. Uh, en dan open ze het pakketje en dan zie je van, oh, dit is onderdeel van een video. Ja. Weet je wat? We halen hier wat informatie uit zodat het kleiner is. Ja. Uh, voor Verizon geeft altijd het voordeel dat zij uh, hun netwerk minder belasten. Ja. Ja. Uh, dat is uiteindelijk waar het om gaat. Dat ik, ja. mobile providers zitten met het probleem. Er komen steeds meer mobile users. zijn ja, ja, ja. steeds meer mensen die gaan voor die unlimited pakketten. Want ja, ik wil zoveel mogelijk internet. Ja. Ja. Zo. <laughs> uh, maar het, is ook maar het meer probleem is dan voor, zeg maar, uh, dat, dat hun, ze kunnen hun netwerk niet snel genoeg en mm. goedkoop genoeg uitbreiden om de load aan te kunnen. Mm. Dus dan gaan ze manieren vinden om... Uh, Daarop te besparen. Ja. En dat is een manier waarop netneutraliteit kan worden ingezet. Ja, ja. Een andere manier van netneutraliteit, uh, of nou, ja, niet het eigenlijk, ja, uh, is dus het volgende: ja. uh, dat gaat inderdaad ook in Nederland over de aftapwet. Uh, ja. daar, ja, daar is wel wat, wat uh, er zijn wat gesprekken over in uh, Den Haag, zeg maar. Ja. Uh, ja, waar gaat dat over? Dat gaat over eigenlijk uh, wat je op internet en dergelijke doet, wat je over de telefoon doet. Uh, dat dat uh, eigenlijk in zijn volledigheid afgeluisterd mag worden en gebruikt mag worden mm. om, uh, om de veiligheid te bevorderen. Uh, van ja, terrorisme en dergelijke in Nederland. Mm. Uh, uh, uh, maar en... er moet wel uh, een soort van probable cause voor zijn. Ja, inderdaad. Dus, het was dus... niet ongeregeld, want wat ik wel grappig vind, dat het een beetje dualiteit in Nederland ja. Want in 1 januari dit jaar ja. is dus WhatsApp. En dat soort communicaties zijn onder, onder briefgeheim gevallen. Ja. Dus uh, mijn WhatsAppjes naar jou, vallen onder uh, briefgeheim? Ja, precies, want je hebt nu inmiddels dus, ook encryptie en dergelijke. Ja, ja dat sowieso. Dus ja. eigenlijk, ik bedoel, hebben ze niet veel keuze. Maar ik bedoel, nee, klopt. Het is meer gewoon dat... Uh, uh, op papier is het ook gewoon briefgeheim. Hmm. Dus wat dat betreft is het, een soort van meer, is het zeg maar meer, meer beveiligd. Zeg maar meer ja. voor de consument en minder voor de gemeente. Ja. Zeg maar, of ja. voor de uh, regering. Ja. Mm -hmm. En deze af, dat hebben ze meer heb tegenovergesteld eigenlijk daarvan. Um, dit is meer een stapje richting de controle, zeg maar. En minder richting ja. de free man, zeg maar. Ja, precies, klopt. Nou, als je het echt heel uh, zwart-wit wilt tekenen. Ja. Um, ja. Ik vind het niet per se uh, uh, slecht of zo. Ah, ja, ik heb ik... het idee dat het in Nederland al best wel luxe is. Dus ik heb zoiets van, ik kan ook wel wat inleveren. Maar dat ja. is het idee. Al nou, wat ik... ik wel opmerkelijk vind. Uh, uh, ja, je hebt natuurlijk dat verhaal ten eerste. Van, van sommige Je hebt zeg maar de partij die waardeert zijn privacy heel erg. Ja. En dan heb je de partij die zegt van... Uh, ik heb niks te verbergen. Ja. Uh, en dan heb je zeg maar de partij ertussen. Mm. Die zegt van: Ja, voor de veiligheid wil ik dat we opofferen. Ja. Die derde partij, die had je echt volgens mij ja, vijf jaar geleden of zo? Die had je die had nee. je nu nog niet. Nou ja, dat is ook, maar dat, ik denk dat dat ook een niveau dieper is of zo. Dan begrijp je, dan want je moet dan gaan vragen wat, uh, pra, pra, pra, wat privacy voor jou betekent. Mm. En dat antwoorden, dat is voor iedereen weer anders, bla bla Maar. Um, ik heb het idee dat die vraag pas nu wel pas gesteld wordt, omdat we het nu pas erover hebben, zeg maar, weet je wel? Ja, precies, Afgeven, klopt. Maar... maar... Is de wet al aangenomen? Ja, de, de, de, de, de aftalwet is aangenomen. Ja, ja, dat klopt. Alleen dus dus, zeg de zeg referendum maar, die eraan komt is dus... De, wel daarover, dus dat is hetzelfde als destijds zeg maar, toen ja. het over de Oekraïne-wet ging. Ja, precies. Die wet is aangenomen maar... en via een, een adviesgevend referendum kan je dan volgens die wet terughalen als het ware... Om daar een advies ja, over te dat geven. Dat is best case scenario. Dat is best case scenario ja. inderdaad. Nou, ja, maar in ieder geval, je geeft advies over dus. Ja. dus dat, je da dat hoeven ze niet te accepteren. Nee, maar het is heel net als dat nu, toen met Oekraïne was. Um, uh, het zou heel gek zijn als ze er niks mee doen. Ja. Dat is een beetje het, ja. uh, de ja. insteek soort van. Ja, precies. klopt. klopt. <laughs> het is een beetje alsof ze mij een heel bedrijf tegen een baas vertelt van... joh, dat helpt niet echt lekker. Ja. Er is niks bindend, maar ja. het is wel redelijk, redelijk apart als er niks tegen niks ja. aan doet. Ja, ja, precies. Ja, ja, dat is een beetje het idee inderdaad. Er is natuurlijk ook een hoop heisa geweest toen met een referendum, ja. wat uiteindelijk. Uh, ja, dat het niet binnen het blauwe, werd, werd die wetgeving ja. voor zoveel procent, 99 procent, wel doorgezet, maar er was ja. een dingetje uitgelaten. En oké, okay, dan kon de Tweede Kamer het wel accepteren. Ja, het ding, dat, maar jou. het was ook de vraagstelling, dus het was heel erg banaal. Dus ja. dat, ik vond het wel grappig gesteld. Um, ze weten, dat is bij elk referendum in elk land, hmm. bij elke bevolkingsgroep ondervonden, dat als je uh, een referendum hebt, ja. dan kiezen mensen voor het makkelijkste antwoord. Ja. Dus... Uh, uh, het liefste dat je er niet echt over hoefde na te denken. Ja. En, dat is, en dat is prima. En in dit geval... Dus je kan elke vraag op zo'n manier stellen... bij een referendum... Ja. dat je sowieso de uitkomst al... enigszins een beetje kan ja. inschatten. Ja. En dat... Ik, dat bij de het referendum was dat ook zo. Was het heel erg gepolariseerd gesteld. Van, oh... Vind je niet dat het, dat het niet uh, moet kunnen... Daar had ik, waarom zeg je twee keer niet? En waarom zeg je gewoon wel? Oh, nu snap ik waarom. Dat je vaker nee-antwoord krijgt dan ja. Ja, ja ik denk altijd zo van... Oké, okay, fuck it. Mm. Niet echt... Uh, uh, dit, uh, nou ah ja, goed, ja, nee, klopt. Een vraag kan op, inderdaad op verschillende manieren gesteld ja. worden. Um, ik vraag me ook af hoe, ja... Volgens mij was er wel degelijke voorlichting over waar het onderwerp waar het precies dat over ging. Wel. Ik vond het wel qua informatievoorziening, vond ik het redelijk, uh, redelijk goed gedaan. Ook al ja. zeiden we wel, Voor mij was het ook een onderzoek van een of andere dat veel mensen dus niet precies wisten waar het nou over ging. had ja. ik zoiets van, ja... Aan uh, de ene kant heb ik zoiets van, ik snap ik wel. Aan ja. de andere kant heb ik zoiets van, um, ja... Je, je, je moet toch een beetje uh, niet, <laughs> <laughs> niet onder een steen leven of zo. Ja. <laughs> ja, kijk, als er een referendum gaat over zoiets serieus... Ik, bedoel, ik neem dat Oekraïne-referendum dus ook een tien keer serieuzer dan dit referendum. Ja. Uh, ook al, ik bedoel, Maar meer gewoon omdat het op, op geopolitiek niveau ja. veel meer in ja, in ja, inbreng had ja, ja. Dan, uh, dan, dan dit, zeg maar. Ja. En daarom was het ook wel meer in het nieuws en bla bla bla. Mm -hmm. Maar... Um, uh, ik heb het idee dat je wel over, over, dit soort, over dat soort onderwerpen gewoon zelf ook enigszins moet inlichten. Ja, precies dat ook. Maar goed, en ja, ik heb weet je, sommige mensen, ja, die zijn niet zo snel weet ik van, maar die denken uiteindelijk ook gewoon van ja, we hebben een regering, zodat zij die problemen kunnen oplossen. Ja. En wij daar niet heel veel hoeven na te denken. Mm -hmm. uh, ja. en, en dan ga je het advies van het volk vragen, zeg maar. Ja, ja. En, ja, en, ja, dat ben ik op zich ook een beetje. je eens. is ook een standpunt, Maar het is ook wel een, zeg maar. een beetje een soort van power to the people. Zeg. Ja. Ik snap ja, ja, zeker. En ik vind het, uh, ja, het zou nog beter het, uh, zijn als het. Uh, ja. Ja, ik heb zelf absoluut geen problemen om, om een advies te geven in de regering. Nee. Ik, eh, ik, nee, ik, ik ben het wel met je eens. Aan de ene kant heb ik zoiets van je, st je stemt voor je regering. En de regering is er inderdaad. omdat Ik wel bij de regering, bij de regering het idee van... Er zitten vast mensen die, veel, die hier heel de dag over nadenken. Over het probleem wat ik nu bijvoorbeeld in mijn hoofd heb. Even ja. een voorbeeld. En die mensen zijn misschien tien keer slimmer dan ik. Ja. Dus laat, laat hun het lekker ja, doen, weet ja, je wel. Ja, Aan de andere kant heb ik ook wel eens iets van... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Nee, ik wil mijn kortzichtige mening toch even laten horen ofzo. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Weet je wel? Ja, ik snap wel waarom mensen denken van... Ook uh, okay, heb ik me maar enigszins een beetje ingelezen. Um, want ja, dat is natuurlijk ook een beetje een dingetje. Nu, omdat je natuurlijk internet hebt en iedereen is geconnected, bla bla bla. Mm. Je kan nu een soort van expert worden van alles. Yeah. Als je maar gewoon weet ik het, een week lang, elke uur van de dag... achter je computer alleen maar informatie over ja. gaat zuigen... over dat specifieke onderwerp. Ja, ja, zeker. Ik bedoel, ik zeg niet dat je dan gelijk een expert bent... maar je weet er wel wat over. Nou je ja, kan je in ieder geval niet... niet je kan in ieder geval niet... dat je er niks van weet. Maar, uh, je, kan, je kan zeg maar binnenkomen op een netwerkevenement... en uh, als een professional ook komen. Ja. ja, precies. Ja. Weet je, je kan lullen. Ja. Of je mening daardoor meer waard is dan iemand anders... Oh. die zich niet erover heeft, dat is ten tweede. Maar het is meer gewoon dat ik... Uh, dat, dat daarom mensen misschien meer nu denken van... Uh, ik zie dat overal al meer in terug. Van, oh ja, nee, ik weet wel een raad. Weet je wel? Yo, ja. ik, ik snap het wel. <laughs> ja. Omdat je waarschijnlijk voor jezelf de illusie hebt dat je, ja. dat je er heel veel kennis ja. van hebt. Terwijl ik altijd... Ja. Heb, nou, ik, niet altijd, maar ik heb vaak... Ik heb soms ook wel het idee dat ik denk, van, ja, dit kan toch veel makkelijker. Ja, Mijn tweede ja. gedachte is dat altijd van... Ja, hier vast wel iemand over nagedacht, Niels. Uh, zal, <laughs> weet je, het zal vast, is er vast wel iemand zijn die misschien uh, die slimmer is dan mij. Die er misschien wat langer en dieper over nagedacht heeft. Ja. ja Inderdaad. Oké. Okay. Maar dat betekent niet dat je... Dat je, niet, dat je niks van je laat moet horen. Nee, dat nee, altijd, ja. altijd en dat je niet kritisch moet blijven. Nee, ja, dat ben ik helemaal geen eens. Het volk die moet volgens mij het laatste woord hebben. Hmm. Uh, dat sowieso. Ja. Uh, en inderdaad, daar kun je wel taken over laten aan de regering of zo. Maar inderdaad, ja. wij zijn uiteindelijk ook weer de mensen... die die mensen in de Tweede Kamer plaatsen hebben. Dus daarom hebben wij uiteindelijk het laatste zegje, weet je wel. Ja, en je kan altijd zeggen van... oh ja, dan ben je van <coughs> tegen aan het spreken. Te, Want je kiest eerst voor de mensen die in de Tweede Kamer zitten... Dan maken zij een beslissing en dan kies je weer daar weer voor. Ja. <laughs> maar op zich vind ik het ook wel prima. Meer, meer ah ja, ik even bedoel, een tussencheck. Is toch ik bedoel, een... uh, het is oké okay als zij, ik bedoel, oké, okay, ze, ze weten er veel vanaf om, als ze in de regering zitten En ze hebben best wel verstand van dingen. Ja. Maar af en toe wil je het natuurlijk wel eens gewoon vragen. Nou, we gaan even, ja, ja, even, en ik vind het ook wel, uh, het is, hoe uh, heet uh, het, ik wil, ik wil ook wel, uh, dat je jezelf laat horen ofzo. Ja, dat vind ik ook wel. ja. ja. Cool. zeker. Oké. Okay. Uh, we gaan door naar het volgende onderwerp. En dat haakt ook een beetje in op onze vorige podcast eigenlijk. Toen hebben we heel veel uh, filosofisch gebrabbel gedaan eigenlijk. Omdat de uh, ja, toekomst uh, en, en hoe ja, we het ja, voor ja, like krijgen. Ja, Future, future-proof. En uh, naar aanleiding daarvan en ook de vorige podcast... had ik nog een, een train of thought uh, daarover. Namelijk uh, um, uh, op, op rechtsgebied. Oh. Uh, uh, ja, want natuurlijk... Stel je voor dat je straks een database aan wetten hebt... Mm. ...en een uh, AI die, uh, gebruikt, die heeft een soort van interface om die wet allemaal door te spitten en dergelijke. Ja. Die weet alles. Ja, ja. Alles. Dan ja. ga je vervolgens naar een, een, een, een, een, een, een, een rechtbank. Mm. En daar zit geen mens meer. Nee. Geen rechter meer. Nee. Daar zit uh, een of andere interface... Mm. Een van de metalen bol die je in het midden zweeft en, en daar, daar ga je als, als zeg maar, aangeklaagde staan. The soldier of justice, flair <laughs> of the drama. Ja, ja. <laughs> En dan ga je daar als aangeklaagde staan en nee, je zaak die wordt gehoord en, ja. en, en die bol die gaat jou vertellen. Je moet nog formuleren even met nee. je zaak. Ja, dat precies. Gaat dan door een oh, maar wordt het dan niet ja. meer een soort van, je staat de MacBook en je hebt dat Ja, dat schermen, waar je ja, de, in de, in de, de, de, de parameters uit. Doet. dat je dan opstaat van, hey Vijf jaar zelfstraf. <laughs> ja, ben je het hier maar eens? Uh, ja, precies. wel je een bonnetje? Ja. Maar inderdaad, zo'n bol die gaat dan uh, vanuit die wetten bepalen... of jij uh, gestraft moet worden of niet. Of jou schuldig bent of niet. Ja. Ergens aan. En, maar dat, dat, dat, dat, dat is eigenlijk best wel bizar. Moment, want Dat heeft ook weer te maken met dat we als mens... Um, uh, uh, AI's hun gang laten gaan. Mm. Als ze straks misschien groter als ons zijn. Ja, ja, bijvoorbeeld, ja. En dan worden wij een soort van die dierentuinen. Maar stel dat, dat je dan gewoon naar een zaal toe gaat... Uh, je hebt iets fout gedaan of zo... En uh, een, een, een grotere macht als jou, die, die gaat zich uitspreken daarover zonder de, uh, dat je eigenlijk zeker weet mm -hmm. of dat wel goed in elkaar zit. Nou, kijk, ik, weet niet, ik heb het idee dat wat dit is. Uh, ik vind het wel een, uh, een toffe gedachte, maar ik heb het idee dat het niet realistisch is. Omdat ik denk dat gerechtigheid een soort van uh, een, uh, een, een maakbaar iets is. Ja. Zeg maar ik heb niet het idee dat uh, je, hebt natuurlijk, va je hebt natuurlijk vaak van, oh ja, ik wil gerechtigheid Dat is één ding en ik weet precies wat het is. Ja. Ik heb niet het idee dat het zo werkt. En, nee, je hebt nee, vaak, nee. ik bedoel, het is sowieso in een rechtszaak, je hebt een lawyer, je hebt een jury. En ik heb het idee dat, zeg maar, um, wat ik vaak heb is dan van, um, oh, wat zou, wat zou een moord of een, uh, iets anders zijn wat best wel drastisch is. Dat hm. je dan de eerste vraag is die je stelt is van, waar, hoe kan iemand zoiets doen? En dan hoor je het verhaal en denk je. Oh, ja, als ik precies in die situatie met precies die variabelen erin zat, ja. had ik het misschien ook wel gedaan. Je, dat is, en dan heb ik zoiets van ja, wat is dan nog gerechterheid? Denk ik bedoel, dat is niet altijd zo, natuurlijk, soms zijn het gewoon ja. retards. Maar, ja. uh, en dat is misschien nee, Misschien, wil ik het zeven van de tien keer zo. Maar mm. het is niet. Daarom heb ik zoiets van, omdat het zeven keer van de tien keer zo is, het is niet iets. Uh, um, wat altijd, het is geen ja, soort van. Een, een uh, een, uh, yeah. Het is geen uh, science of zo. Je kan er niet echt. Ik weet niet, ik vind de zoiets, zoiets lastig. Ja. Zeg maar. Het punt is ook wel, denk ik... De, in de rechtszaal wordt, wordt de wet natuurlijk ook een soort geïmplementeerd of zo. Of ja, niet per se. Maar de wet wordt ook wel geïnterpreteerd. Ja. geïnterpreteerd maar op, op die manier worden ook precedents ja. gezet. Ja, dus. is ook zo. Dat is wel waar. Ja, ja, is het, ook waar is wel het is ook zo dat er heel veel dingen na een rechtszaak worden bepaald door ja. de uitslag van een de de de rechtszaak. De rechtszaak. Ja, ja zeker, dus... want dan gaat een rechter inderdaad op onderzoek uit en dan ja. zegt van oké okay, deze wet daar zegt daar dit over en die wet ja. zegt daar dat over en dat leg je bij elkaar. en, concerns, en maar, ja. maar die rechter gaat dan, dan besluiten welke, uh, welke wetten dan over de ander staan, Ja, zeg maar. ja. En ja of in die, in die case, de, case in ieder geval. Maar voordat je een computer hebt die dat echt kan, ja ik weet niet, volgens mij moet je dan Ik heb ook het idee dat er heel veel dingen in wetgeving en mensen überhaupt heel tegenstrijdig zijn. Dus het is zeg uh, maar, je, ik heb het idee dat een uh, kijk, een rechtszaak kun je natuurlijk winnen, ja of nee. Of je, je kan maar uh, vrijgesproken worden of niet. Ja. Maar uh, het, is, het is absoluut geen 50-50. Uh, nee, ik, zeg maar, ja. ja. ik heb het idee dat het zeg maar 100% de ene kant en 100% de andere kant is. Ik heb het idee dat het zo'n mishmash is van alles. Ja. Het is, uh, want er zitten, zoveel, er zitten zoveel invloeden en zoveel. Mm. Want het is, uh, je kan natuurlijk zeggen van ja, je kan afgaan op de wetten, je kan gaan op de acties wat iemand gedaan heeft. Ja. De intent wat iemand haalt en bla bla, bla dat is natuurlijk wat we, wat we, wat we berechten. Mm -hmm. We berechten vaak niet op wat je gedaan hebt, maar wat je wil doen. Of ja. wat je, wat ja, je ja, gedacht was. Ja. Dat is ook de hele poging tot moord, is bijvoorbeeld. Mm -hmm. Best wel serieuze vracht. Ja. Ja. Ja. Overhoudt, terwijl je misschien nog niks gedaan hebt. Mm -hmm. heb je wel, heb, kan je wel gewoon beracht worden ja. tot het poging tot moord. Dus het is niet je acties die veroordeeld worden, het is, ja. je, het is je intent. Ja. En ik heb het idee dat het intent wat je hebt is heel uh, iets super. Ja, uh, yeah, super abstract. Niet, niet, iets, niet eens iets psychologisch, want mm. het is ook iets. Uh, het, het kan ook uh, drie levels onbewuster zitten, zeg maar ja. weet je wel. Ja. Uh, en dat, ik, vind dat uh, ik vond dat zo uh, moeilijk. Uh, ja, ik, weet niet. Dat, uh, ja. ik denk niet dat als er. maar ik denk dat daarom ook dat uh, dingen zoals gerechtigheid of zo. Mm. dat dat een van de dingen is die heel erg mens-eigen is. Ja. Ik heb niet het idee dat ik, uh, een computer daar. Uh, uh, ja, misschien niet. Ik wil niet zeggen niet uitkomt ofzo, maar. Oh ja, ik heb het idee dat de computer zoiets heeft van what the fuck? Weet je, vraagt ja, me nu om noord nul te delen. Wat de fuck <totstuk> wil je dat ik doe? Zoiets is als uh, dat, dat veel uitspraken die een computerrechter zou doen, ja. dat die zeg maar onrechtvaardig zullen worden bevonden door mensen, door, ja, door de samenleving. Het ja. lijkt me ook wel interessant om, zeg maar. Om zoiets te ontwikkelen. Mm. En komt dan er is te kijken hoe het. Uh, Dezelfde ja. data die, die de menselijke rechter krijgt. Mm. Uh, te altijd vergelijken. vonnis ja. Maar da dat gooi je erin. Ja. En dat je dan ziet van wat voor een vonnis komt de computer dan met. Ja, precies. tegelijkertijd. Ja. Ja, dan ben ik ook heel. Ja, is af, u, Want ik vraag me af hoe je bouwt. Want daar ben, dat ben ik ook niet. Maar ik heb het idee dat er in, in dat soort dingen. Dus heel, bijna nul automation is. Dus voor mij ja. best wel weinig. Nou, ik bedoel, je hebt wel zeg maar, de paralegals die door bijvoorbeeld IBM Watson kunnen ja, worden overgenomen dat wel, ja, ja, dat is wel waar. Ja. Die, is, uh... Uh, die uh, kunnen dan voor uh, de advocaten... dan zeg maar uh, alle rechtboeken doorheen ja. spitten... en zeggen van, hé, hey, deze drie uh, wetten ja. hebben hiermee te maken. Dat vind ik wel ja. echt zeker Het is gewoon Wikipedia-search voor alle wetten. Ja, zoals ja. Maar dat is, sick. <laughs> maar ja, dat is natuurlijk ook... Ik denk dat dat best wel... Dat uh, zou wel dat echt wel helpen. Dat het rechtssysteem ja. best wel gaat versnellen. Maar, ja, nee, ik vind ook... Wat dat betreft kan je natuurlijk ook... Wat dat betreft is... Um, Want ik, ik zeg natuurlijk eer, nu van, dat het zoiets maakbaars is... Hmm. Um, maar, en dat is, dat is natuurlijk in de praktijk zo. Uh, maar eigenlijk is het dat is hetzelfde met onderwijs. In het onderwijs is het in principe: je legt er iets aan iemand uit. Hmm. En daardoor ontwikkelt hij zichzelf en daardoor wordt hij hoger op. Ja. Maar daar komt natuurlijk veel meer bij kijken dan dat. En bij een, uh, bij een rechtszaak heb ik dat ook. De, uh, ja, het komt neer op wetten. Ja. En dat, wat, als het, wat de wet zegt, dat gaat. Zeg ik dan, ja. Weet je wel? Maar ja, dan komt natuurlijk veel meer kijken ja, dan nee, dat. Ja, natuurlijk. Nee, uh, inderdaad, je hebt een situatie en dan kan je heel objectief bekijken. Ja, dat is wat er ja. op een computer je kan doen. Al, je kan, ja, ja, precies. Ah, zo, alleen de, de, de rechter zou, zo, zou oh, ja. volgens denken, maar oké, okay, dit, dit er, er zit hier iets aan deze situatie, wat we ook in overweging ja, moeten precies. nemen. Ja, uh, En dat zou een computer dan niet doen. Nee, niet doen, ja, precies. Of tenminste, het het, uh, de understanding die wij nu hebben van computers ja. zegt ja. dat wij dat uh, denken. Zou, uh, ja, inderdaad. Ja, ja, uh, we we know, might be surprised. Ja, yeah. tuurlijk. Yeah. Yeah, yeah. yeah, you might be surprised in da Ja, daarom ja zeker. Maar, maar inderdaad, 15 years. Uh, 15 years. <laughs> dat wordt nog wel zeg maar een hele. Een mask. 10, 20 years. <laughs> <Doe> steeds <laughs> so, meer. Ja, nee, dat wordt zeker nog wel een interessante uitdaging om dat, om dat, om dat uit te voeren. Hoe een ja. computer dat überhaupt zou kunnen doen, net zo goed als een menselijk recht nu kan. Maar, over, maar goed is natuurlijk ook, wat dat betreft, ik vind dat altijd wel grappig. Mm. Nee, um, ik heb niet het idee dat dat goed of slecht kan. Wat doe je? Nou, omdat het, ik heb het idee dat het zo wendbaar is, zeg maar. Ja, ik bedoel, je kan wel zeggen, voor de ene partij is het heel goed en voor de andere partij is het heel slecht. Ja. Zo, dat is het altijd. Mm. Dus wat goed is. Is heel raar. Maar nou ja, dat, dat om is dat zeg te subjectief. Ja, precies. Want, okay, want, ja. Puur objectief kan je natuurlijk zeggen: van oké, okay, het is chill als bijvoorbeeld een, een, maar, een serie wordt naar de wereld, voor altijd in de cel zit. Want dat is beter voor de samenleving. Dus zeg maar, de ja, situatie is Iemand uh, doet iets heel kwaadaardigs hmm. vanuit iemand anders perspectief. Ja. Maar vervolgens heeft hij daar zelf een hele goede reden voor. Je, ja, ja, dat is echt twee kanten... bouwen. Van twee kanten heb je dan subjectief. Ja. Dat het goed zou zijn, maar de ander denkt van elkaar dat het slecht is. Ja, wat ja, ja, motief wat je hebt is... Uh, kijk, ja. nogmaals, het zal, het zal... Ik denk dat zeven van de tien keer gewoon doorgedraaide luid zijn of te veel kopen. Ja, ik, ja. <laughs> ja Maar ik bedoel meer, als, zeg maar, uh, als je zeg maar één regel of één AI moet maken voor alles... Mm. dan moet je dat ook, die, die drie van de tien mm. moet je ook ja. in consideration ja, zeker. nemen. Zeker, zeker. Ik weet het zelf ja. moeilijk. Nou, ja. ja, ja, je schrijft zeg maar uh, vier AI die... Allemaal gespecialiseerd zijn in hun eigen domein. Hmm. En dat, uh, dat het voorstel, zeg maar, wordt gecombineerd of zo. Nou, die kan je toch ook combineren tot één? Ja, je, ja maar dan heb je meer micro-AI. <laughs> <laughs> <maar die> dan... <laughs> ja, ja, ja, precies. Ja, het is sowieso, bij de, bij de, bij, je hebt ook uh, zo'n gast, een beetje zo filosofische je doet. Ik vind het zijn naam niet meer. En die, die is ook heel erg. Uh, hij zijn een soort van rechtssysteem of zijn, waar, wanneer hij vindt dat iets sociaal wel mag of niet mag, is, uh, of wanneer hij iets accepteert, ja of nee, is als je een sociaal contract met iets iemand kan, uh, kan, uh, uh, kan vastleggen, uh, dan uh, kan je iemand uh, daarop aanspreken. Dus het moment dat je een sociaal contract hebt met iemand, dan kan je dat sociaal contract breken en daar ja. word je dan op gepunished. En uh, hij zegt, met dieren kan je geen sociaal contact maken. Dus daarom vind ik het niet erg dat dieren vermoord worden, zeg maar. Dus daar, ja. Dat is dat dat we dieren eten. Hmm. En, um, ja, hij maar vindt met dieren kunnen je toch juist zelf sociaal contact maken? Of zo? Nou, geen, je hebt niet echt een sociaal contract met dieren. Dus, oh, contract. Ja, echt uh, een contract. Ja. Ik dacht, dat je bedoelde dat dieren geen contact Oh, maken. nee, dat sowieso wel. Nee, nee. <laughs> en daarom, hij, zegt, hij, vindt, ja, hij vindt het ook heel, uh, heel... Hij vindt het ook heel sterk om moreel van consequent te zijn. En daarom zegt hij van, ja, als je dus een... Ik vind dat als je e vlees eet, dat ja. je ook geen fuck moet geven om, om dieren. Ja. Omdat je automatisch, als je vlees eet, sowieso ja, omdat je dat Als je dat niet doet, ja, ben, je nou, heel ben, heel ik, een... ben je niet helemaal nee. mee. Eens? Nee, snap ik wel, maar, maar dat, is, dat is maar, maar net ook hoe, je, hoe je het filosofie ziet. Als jij als als als als zegt van. want Een vegan zou zeggen van: op het, moment dat je zeg het waar... koopt, op het moment dat je het koopt, heb je dat dier vermoord. Want zo erg ja, is het, ja, ja. zeg maar, wat je zo erg moet zien. Ja. Maar, en zo ziet hij dat ook. Ja. Ik, precies wat hij ziet, maar hij, hij, hij kiest er wel voor om vlees te eten. Ja. Dus als je nou, iets koopt uit de, uit de markt, dan moet je net doen alsof, het, alsof jij het gedaan hebt. Zeg maar. Ja, ik Ik, ja. Dat vind ik heel extreem. Ja, of, okay, okay. Ik, oh. weet, ik weet, ik weet Bij... ik maar niet of je het moord moet noemen, want wat, nee, ja, okay, daar, moord is daar, daar, daar staan we onder. onder ja, moord ik hekel is... iemand, ik heb haat of zo, weet je wel, dat soort dingen. Ja, ja, dat, hey, moord is natuurlijk en, überhaupt iets wat je Vlees zo... eten is eigenlijk een soort van... Ja, we kunnen natuurlijk andere dingen eten, maar ja. vanuit de natuur is dat een overleving, ja, ja, ja, ja. een uh, ja. En volgens mij gaan dieren in de natuur ook heel respectvol met elkaar om. Ook, hmm. ook, ook op jachtgebied, zeg maar, ja. weet je wel. Is dat zo? Uh, volgens mij wel. Ja, ja, volgens mij zijn er ook hele arbitraire situaties inderdaad. Maar ja, een gezien? Ja, die, ja, die vreetig. Ah, ja, ja, kijk, de dieren zijn wat dat betreft best wel <laughs> ja. tenacious. Maar, uh, Heb je de koekoek gezien? <laughs> de koekoek is fucking sandwich joh. Ja, man, die, uh, die, uh, die, uh, die vliegt naar een random nest, legt zijn ei erin, vliegt weg. <laughs> en dan uh, dat, uh, dat de kind? volgende foto... Uh, Foto. Vogel, Volk die, foto. die, die, uh, die uh, raised that egg as one of his own. En die uh, kieviet uh, vogel, of jong, uh, uh, die eet eten rest op, die maar maar gewoon die en gewoon de die maar. Ja, ja oké, okay. dus Koekoek koek is gewoon de internet troll van, een, uh, <laughs> van de vogel. Ja, uh, ja het, is het is echt een leech. Een soort van de heen, <laughs> echt een leech gewoon, een levende <laughs> leech. Shit. Ja. Oh ja. Yeah. Dus ik weet ja. niet of je echt kan zeggen dat de natuur respectvol is, zeg maar. Ja. Maar ik ja. zou in ieder geval... Ik zal u een keer de video sturen, I ik kan het niet napraten. Hij je zegt, je zegt, je zegt, je zegt het zo goed dat ik denk, holy shit, ik maar dat, dat <laughs> ik zo <laughs> een ik ben. Maar, ja, okay, zeg maar sure, ik vind het ja oké waar ik het wel mee eens ben. Of nou ja, zeg maar, vlees eten vind ik zelf niet erg. Uh, maar ik zit ook, zeg maar, hoe ga je om met, met het dier, zeg maar? Ja. Want je, ja, kan, je oh kan, zeg maar bij ja. een, een slager gaan, uh, zeg maar, je zegt van, nou ik koop alleen vlees bij een slager hmm. die. Uh, uh, bijvoorbeeld bij uh, biologische boeren uh, ja. dierenopkoop steeds wel. En dan mm. weet je zeker dat het niet door in een legbatterij heeft gezeten. Of uh, ja. uh, dat het zeg maar een massastal is waar uh, uh, ze in elkaar scheid leven en dat soort mm. shit. Dat doen ze eigenlijk al een beetje <laughs> ook in normale stallen mm. Maar yeah. dat is meer omdat ze, they don't give a shit. Yeah. Um, maar ja... Dus je kan zeg maar vlees uit de supermarkt versus vlees van ja, een slager op. Ik ben ook dat, tref, dat dat het ook omdat je een te betreft, maar hij is meer ja. wel heel. Hij, hij gaat meer tegen het punt zijn. in van dat je zeg maar, je hamburger eet en dat je dan je hond knuffelt en zegt: ik ben zo'n dierenvriend. Ik snap wel waar de ja, hypocriet, dat je, ja, dat je moreel ja, een beetje nee. hypocriet bent. Kijk, ik, ik heb zoiets van, ik snap dat wel, maar ik, wil nee, maar gewoon, ik, hoef niet, ik geef niet zoveel waarde aan maar, maar, echt moreel ja, superconsistent ja, okay. zijn. Maar sommige mensen in de maatschappij hebben gewoon een gigantische hekel aan. Betekent, betekent, betekent, ja, maar dat betekent toch ook niet dat je ineens mensenvlees moet gaan eten of dat soort dingen, weet je wel. Waarom is die relatie tot het tot, tot, tot willen moorden en, en vernietigen? Waarom zit daar een relatie tussen... tussen uh, vervolgens iets oh, nee. eten om, om te overleven. Nee, nee, nee, nee dat, dat, dat, dat niet per se. Het is meer gewoon dat het hypocriet is om, om het één wel... Ik hou van dieren, maar je mm -hmm. eet wel... Je, je eet wel fucking veel vlees. Weet je. Ja. Dus het is niet per se... Ik, het, is alsnog, het is alsnog, je doet iets tegen dieren en je doet iets met, je doet iets met dieren. Je, je doet er een oogklep op, weet je wel. Je bent best wel hypocriet bezig. Ja, maar goed, je en dat begrijp ik wel. Ja, sorry, maar je hebt ook gewoon, ik bedoel, bijvoorbeeld boeren. Hè? Die, die leven ook gewoon dicht op de dieren, zeg maar. Ja, ja. En die hebben ook ongetwijfeld gewoon liefde voor die dieren. Ja, dat is goed al. voor ja, zorgen. Maar slacht ze wel. En eten ze soms ja, zelf op, gewoon. Ja, wel, ja. Bertha de Koe, weet je wel, die uh, 20 jaar geleefd heeft, ja. die uh, ligt vervolgens als een steek op je bord. En dat eet een boer gewoon. Ja, precies. Op ja, een respectvolle ja, manier. Ja, en en dat, dat ben ik ook en, en, uh, Praktisch gezien ga je nooit zoiets. Ik zeg maar je kan, je kan nu 10.000 manieren bedenken waarop mensen zo van hypocriet bezig zijn. Ja. Maar ik bedoel, ja. Het, of je daar nou echt iets aan hebt, ja of nee. <laughs> maar in ieder geval, ik zou je een keer die video, Ja, nee, ik, nou, ja, ik begrijp je punt wel. Alleen dat is een, ja, een ben, soort van. Uh, dan, dan ga je, je ik zit inderdaad net als religie, uh, maak je concessies aan hoe je religieuze regels opvolgt of ga je echt al the way, weet je wel? Ja, precies. Ja, mm, yeah, yeah, mm, yeah. ja, ja. Ja, oké, okay, ik snap wel wat je bedoelt. Maar... All the way. <laughs> nou, dat doe ik dus niet. Okay. <laughs> <laughs> nee, precies, dat ik wel. <laughs> maar wij hebben dus uh, in een dorp van, uh, waar, waar ik ben opgegroeid, zeg maar, waar mijn oude, ouders wonen. Waar ben je uh, opgegroeid? Kamer oh, ja. Kamer, Rik bij kamerik. Uh, bij boerden. Oh, Kamer. Heb je heb je een slager? En uh, hij, uh, hij neemt oh. ook uh, een uh, per jaar of zo neemt hij een varken, koopt hij een varken ja. bij, bij, een, uh, bij een boer. En, ja. Die race die gewoon echt, as one of his own kids, weet je wel. Of, mm. zeg maar, als Zij een hoek aan uh, het shit. dier. Hij heeft het ook bijvoorbeeld wel eens meegenomen naar het strand en dan is het weer is, uh, landelijk nieuws geweest of zo, weet je Fuck wel. En, en dan, uh, <laughs> ja, come uh, herfst of zo, wanneer het uh, beest dik is, dan uh, slacht hij hem. En ah. dan kan je, zeg maar, uh, zijn varkensvlees uh, halen. Ja, wel Maar dan leuk. zie je hem gewoon dus, uh, dat varken uitlaten. En, uh, nou ja, dat dus is best wel ja, kijk, zo, weet ja. je, je kan ook natuurlijk zeggen: van, um, um, Ik wil uh, zeggen dat zorgvuldig met de natuur omgaan of zeg maar mm -hmm. als iets doodgaat of weet ik veel dan slacht je het om het op te eten dat is gewoon efficiënt, weet je wel nee, je bedoelt, je doet het dan, do dan, ding, dan doe je op zich iets goed, je recycelt de natuur oh ja ja, ja snap ja, je wat ja, ik bedoel ja, ja. Ja. Dus je laat het niet verloren gaan, ja. je? Je, je laat het niet wegrotten, en ja, dan Kijk, weet kant, je, er komen de vliegen, de of weet ik ja. wat, en die gaan het, de, de, de natuur, de natuur, de natuur, die fix, gaat, het, is, ook alles ja. vergaat uiteindelijk tot de natuur, zeg ja, maar. precies. En als je dan levende organismen hebt, die moeten iets doen met die natuur om te overleven. Hmm. Ja, dus wil je, zeg maar, maggot voor worden, of mensen voor? <laughs> ja, <maggot> voor <laughs> Ik ben wel mensen voor, worden, hoor, dat vind ik echt geen probleem. Ja, <laughs> ja wil jij dat? Ja. ja. Ik ben wel in worden? Ja, ik worden. Ik ben eigenlijk niet van insecten. Ben jij niet van insecten? Nee. Nee. Ik, ja, ik, ja, ik veranderde ik vind... soms gewoon een klein jongen, wanneer nu... <laughs> Ik vind insecten wel echt bijst interessant, altijd. Ja, bedoel, je hebt ook die verhalen dat we over 20 jaar ligt maar insecten eten, toch? Nee, ja, ik uh, heb je wel eens insecten, toch? Nee. nee. nee. Frituur de springkade heb ik hier al. Ja. Best lekker op zich. Maar ja. smaakt dat ergens naar? Het smaakt niet ergens naar. <laughs> is gewoon het is niet zeg maar, het is, oh, het is lekker als een uh, runderlapje. weet hoeveel nee, insecten? Allemaal, maar dacht je ook in ieder geval, dat smaakt als kip? Of, uh, ja. <laughs> uh, nee, niet erg. Er zit ja, natuurlijk weinig smaak of weinig vlees aan ofzo. En is frituur gezond? Als, als er de <laughs> oh, is? <laughs> nee, nee, nee, maar het is wel frituur. Je ja, frituurde kanalen en dan is het zeg maar niet. Wat je bij de Bram zelfs weet, je? Oh, ja. het is niet het is wel iets van uh, weet ik het apart spul erin had okay, uh, yeah. om het gewoon knapperig te maken. Dat is het, maar mm. het waren er vijf of zo. Hoeveel sprinkhanen moet je eten voordat je vol zit? Nou ja, schijnbaar is het dus het vergelijken met vlees, is er maar qua stof, qua wat erin zit, bij veel bij een sprinkker veel, veel, veel, veel meer uh, verbonden energie alleen um, je raakt niet snel vol omdat je gewoon je hebt zo'n grote maag. Maar, oké, okay, maar stel je voor dat je dan zoveel zou eten dat je vol zit, heb je dan gewoon echt, echt een gigantische bonk aan energie? Volgens mij wel, ja. Er zit superveel proteïne en dat soort shit in. Maar word je dan dik van het eten van een springkaan? Nee, niet, want, dat nou, weet ik niet eigenlijk eerlijk gezegd. Maar, maar, niet, maar dat je dan Hij zit in ieder geval veel minder uh, uh, dierlijk vet. Zit er ja, een springkaan heeft niet echt dierlijk vet. Ja. Er nee. <laughs> zit puur proteïne en dat soort dingen in. Ja. Nou. Uh, en dat is natuurlijk, uh, ja, uh, dat is wat dat betreft natuurlijk veel efficiënter. Mm. Zeker. Oké. Ik voel, okay. me, voel me stealthy. Maar ik vind dat, <laughs> dat was een hele goede bridge. Ja, het wordt schemerend. Het wordt schemerend. Het is ja, dus een de, ja. de goede tijd om te gaan sluipen. Uh, <laughs> ja. We gaan het hebben over stealth games. Uh, ter afsluiting stealth van onze games. podcast. Oh. Uh, we hadden het uh, eerder vandaag over een aantal games die in die categorie vallen. Ja. En daar gaan we een leuk gesprek over hebben. Uh, twee voorbeelden die eigenlijk uh, eerder vandaag langskwamen. Dat zijn uh, Thief en Dishonored. Uh, zijn eigenlijk twee games die er allebei op gebaseerd zijn. Dat je uh, bij de één... Uh, je kan in, eigenlijk in alle tweede games wel uh, een agressief uh, iedereen uitga uitgaan worden. Ja, maar er is ook een, een, een keuze om... Uh, als slijpende het level door te gaan en niet opgemerkt te worden. Het uh, wel echt heel lastig om zeg maar, de murdering rampage yeah. de yeah. te rijden. Intief is het wel lastig, ja. ja. Maar hoe, uh, want ik, ik ben echt een fanaat van fucking stealth games. Ja. Ik ben, ik, waarschijnlijk elke stealth game... Uh, gespeeld die er bestaat? Ja, nee, die bestaat. Want ik heb bijvoorbeeld Deus uh, Ex. Ja. Uh, nou, deze is niet echt stealth game, maar die, ja, daar zit wel stealth, stealth element in. Ja. En die allereerste heb ik allemaal niet gespeeld. Maar ik bedoel, net als de eerste Thief heb ik ook niet gespeeld. Hmm. Maar het toen ik erachter kwam, nou, eigenlijk denk ik net iets, ja, ik, weet niet, ik, weet niet, ik weet niet, sinds de eerste Splinter Cel. of de Splinter hmm. we in ieder geval sinds toen dacht ja. ik, oh shit, stel of zo, vet. Ja. Ja. Maar uh, ik ben ook zo iemand die dan, inderdaad, als er dus de optie is om zo'n ghost, of een non-lethal ghost, zeg maar, dus dat je niemand vermoord en je bent door niemand gezien. Ja, ja, precies. Ja. Dan moet ik elk level op. Ja, je hebt natuurlijk ook. Uh, <lacht> uh, ja, dat is in die. Ja, of tenminste, is dan stelt Hitman. Uh, Hitman is wel stelt, ja. Ben is ja, is ja. wel stelt. En Alleen je wordt wel gezien, maar uh, je bent natuurlijk gecamoufleerd en dergelijke. Ja, ja maar wel, dus niemand heeft dus het door. Daar, ja, dat precies. is daar, ja. Dus ja. dat op de beetje stelt die als in ja. je hebt goede camouflage. Ja. Ja. En daar kan je ook een soort perfect, perfect plate van doen, waar je niet wordt opgemerkt. Ja, Of de überhaupt dat je niet geïnfiltreerd bent of zo. Dat je dus iemand van een rooftop afschiet en dat je überhaupt helemaal. Mensen binnen zijn. Dit is een serie waar ik echt wel, ik zit nu bij Absolution, daar heb ik alle delen daarvoor gespeeld, echt ja. super tof. Ja. Ja, Om te het zien hoe die wel game echt, gegroeid is de ja, ja, ja. en dergelijke. Absolution gaat eigenlijk ineens een hele andere kant op. Ja klopt, toch? Omdat, dat, dat, is dat met het meisje toch? Uh, ja klopt, dat, uh, ja, ja, ja, ja. Ja. Uh, Nog een jaar gespeeld, niet vertellen. Nee, ja, precies. Maar, <laughs> Uh, inderdaad, dat, dat wordt ineens een uh, veel diepere verhaallijn en uh, veel meer immersie. En, ja, en ja. volgens gaan ze daarna, dus ineens naar een, een, een heel ander businessmodel toe, ten eerste. Ja. Dat want? ze dus, nou ja, ze gaan, ze gaan episodes verkopen. Ja, dat was de verleden. Ja, klopt. Ja. Nu is inmiddels de hele game al uitgekomen, inderdaad, en komt er een tweede season aan. Oh, uh, echt? Ja. dat oh, ik niet Nou ja, met Square Enix. Uh, ze, zijn, ze, ze, ze vielen overheen onder Square Enix, de publisher. Ja. Uh, io interactive is de developer. Ja, precies. Uh, maar uh, Square Enix heeft, uh, nou, niet abrupt, maar dat kwam in een bericht naar buiten besloten om hun niet meer te financieren, oh. uh, omdat het niet rendabel zou zijn. En waarschijnlijk komt dat vooral door de episodic release van Hitman, ik uh, heb, want, want, die het in de cijfers qua verkoop gewoon slecht heeft gedaan. Ja, maar als game gewoon, uh, op Super, een paar, vond ja. er game of the year geworden, ja. weet je wel. Ja. Dat is gewoon zo tegenstrijdig. Ja. ja want maar, ik heb, uh, het moment dat die, want ik heb de ook gespeeld en vanaf niet vanaf Absolution. Degene die daarvoor zit. Ja, dat is Blood Money volgens mij. Blood me, Money, ja, he? precies. Ja. Um, die, die heb ik vanaf toen gespeeld en toen, uh, uh, toen de nieuwste uitkwam. Ik weet niet hoe het heet. Dat was hoe heet de nieuwste? Hij heeft ja. ja, precies. Ja. geen naam inderdaad. En toen heb ik hem. Was het was in dat de episode shit, maar ik volgde het niet helemaal, want je had eerst een sniper challenge. Ja. En die ik toen... Nee, de sniper-challenge was voor Absolution. Oh, die was voor absolution Ja. Oh, nou, ja, dan had ik dingen door elkaar. Maar in ieder geval, je had in ieder geval een soort van pre-ding. Het zag er super tof uit. Ja. En toen op een gegeven moment was ik het gewoon een half jaar vergeten. Ja. En toen dacht ik, oh, het is al uit. Oh, ja. het is al... En toen ja. hadden ze dus in één keer die... Uh, toen hadden ze dus inderdaad die season-shit. Mm -hmm. Of die episode-shit. Ja. En toen uh, op Steam hadden ze toen op een gegeven moment dat je, gewoon, dat je alle seasons kon kopen voor de normale ja. prijs. Ja. En dat heb ik toen gedaan. En nu, als het goed is, zitten in die prijs er ook, uh, zat er ook nog... Want er waren ook nog een, a, een paar episodes die pas later kwamen of zo. En yeah. die zitten daar ook bij. Ik weet niet dat die, die nieuwe episode die nu nog aankomt of zo erbij zit. Oké, okay. ja. ja. Het was inderdaad een soort van... Uh, Precies, best for always of zo. So. Ja, precies. Ja, weet ik niet. Volgens mij, uh, ik weet er was een soort van. Ja, je kon al, al ingaan voor, eerste, ja. voor de eerste season, zeg maar yeah. toch? Ja, precies. Voord, voordat alle episodes Want, niet zijn uh, je, je zit bij Absolution, hè? heb jij hier wel Zit en Absolution gespeeld? Of niet? Ja, ja ik hit. heb uh, Hitman Absolution, volgens mij ooit oh, het in een Humble Bundle gekocht of zo. Oh, ja, <laughs> ja. En uh, ja, ik ik ehm. Ik vond het wel af. Het ziet er vet uit. En ja, ik, ik heb ook een paar levels gedaan. Maar de Cinematics zijn ook zo vet, jongen. Ja, ja. zeker. Op een gegeven moment, ik ben volgens mij. Drie levels in of zo. Ik, ik heb het nooit echt afgemaakt of zo. Ik vond het lachen om een keer te doen. En volgens mij heb ik een keer met vrienden zeg maar, zo'n challenge gedaan. Maar ja, dat nou ja. was het. Ja, het enige wat ik echt leuk uh, vind. Uh, kijk, Hitman is een van die games die dus heel veel replayability, replayability heeft. Ja. Omdat je dus elk level bijna op. Ik denk, durf te zeggen, tien manieren uit te kunnen spelen. Of ja, tien, ja. tien manieren in ieder geval, manieren je ja. target kunt vermoorden. zelfs daar werd het met Absolution echt interessant. Op ja. een gegeven moment had je dus, dus al die, ja, hoe moet ik zeggen, achievements, ja. Ja, achievement, uh, die je moet en halen. Zo. En die geef ja, je dus allemaal mogelijkheden. Ja. Ja, is, je, is, ja, want je kan dus kiezen als je dus één camouflage, want ik ben een super completionist Ja, ik ook. Dus je kan het totaal niet tegen, dat ik, en ik hou er niet van om een game nog een keer te spelen. Dus ja. volgens mij is het een soort van paradox. Ja, precies. Want ik wil een game één keer spelen en dan wil ik alles zien. En uh, daarom heb ik nooit echt heel erg gehouden van dat soort van kiesysteem. Ja. Ja, dus want dan weet ik dat ik een soort van branch mis. Ja. En daar kan ik niet tegen ja. Dus in. ik heb echt elk level heb ik wel zeker wel drie tot vijf ja, keer dan, doorgespeeld. Ik, om, ik heb daar gewoon al alle dingen te, te, te halen. Ja, en daar zo. Heb ik niet gedeeld voor. Ik heb het bij Absolution dus ja. uh, wel gedaan. Ja. Ik heb bijna elke achievement gehaald. En, oh, behalve die achievements die dan voor tijd gaan. en Dat, dat geïnteresseert me niet. Okay. Ik neem altijd echt een, veel te veel, veel tijd voor. Uh, maar ik doe wel al die alle camouflages, of helemaal geen camouflages. Ja. Of, of een accident, weet je, dan heb je al die accidents die je kan doen. Dus ja. dan schiet je bijvoorbeeld een boutje ergens uit en dan ja, valt het illustratie door. Ja, ja, al die accidents hebben gedaan, en want je kan in principe bij is het natuurlijk best wel makkelijk ook gedaan. Uh, uh, om een achievement te halen, ja. is het niet zo dat je, je kan van tevoren al zien wat de achievement, of wat, wat, hoe, hoe je iemand al kan vermoorden. Ja, ja, zeker. Dus het wordt dan een ja. beetje zijn, een soort van gespoild, ja, maar ja, het is niet... Uh, Ze zijn niet uh, maar staat, het, het is dan zeg maar zo'n naam zoals... Uh, Weet ik wel, dat je ja, het is dat een je hint, vis kan of zo weet ja. je wel, en dan denk je van, oh oké, okay. en dan ergens in het level zie, kom je zo'n vis tegen en denk je, oh misschien ga ja. ik het Ja nee, die, die wordt dan benoemd als uh, there's something fishy about this. Ja level. precies, en dat vind ik wel op zich al tof ja. om te doen, ja. Omdat ze, ja. zij snappen ook hoe kut het is als ze het ook nog hidden doen. Ja. Dus dat je dus, want je hebt maar als je op control of zo ingedrukt houdt, dan ja. heb je dus een soort van intuition, ja. en dan zie je dus dat soort punten. zien. Dat, dat is ook, ook nog een ding, ik speel ze dus op hardest difficulty, dan heb je dat niet. Oh, no, no, no. Ja, ja. ik ik niet, ik gebruik het bijna niet. Want ik check, gewoon de, ik check gewoon voordat ik elk level heb, maak ja. ik een lijst van ja. alle achievements. En ja. dan ga ik het ja. dus spelen. <laughs> ga ik, nee, het kut is dat dus, je dus niet één target op de. Op, je kan hem maar op één manier vermoorden. Ja. Dus ja, dan kies ik gewoon de tofste manier en ga ik verder. Ja. Zo heb ik het met de laatste gedaan. Ja. Ja. Dus uh, ja, ik weet niet. Het is uh, lastig. Ja. Nee, ik, vind het echt, ik vind het wel echt super in de game. Ik, ben ook, ik heb heel veel dingen, goede dingen gehoord over die, de laatste, die, met die episodes. Dus ik heb ja. nog helemaal niet gespeeld. Ik heb wat. Komen er eigenlijk nieuwe Stealth Games uit dit jaar? Uh, dus het niet echt. Is Prey? Nee, Prey is niet echt. Ja, maar die is ook een, is ook een is Ja, nee, oké, okay, dit jaar, maar. Nee, het is ook niet echt een stealth game. Voor mij zijn er niet zoveel, want ik weet nog wel dat toen Thief uitkwam, die rebootte Thief. Toen waren er in één keer, was het soort van. De, de, de, de, de, dat seizoen de was. Wat, ja, de ja. hype van stealth games. Ik zat ja. het echt te genieten, gewoon, want ja, ik had Hitman naartoe ja. gekocht, ja. Steve. En zo, ja. Mm. Ja, sommige is dat, Ja, stelt ja, ja. Element. Ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat Legend of Zelda Breath of the Wild zat een stelt element Oh, dat wist ik niet. Ja, dus je kan slijpen door gas en ah, je hebt speciale armor die, ja. die, die, die uh, stelt bevordert. Dat je ja. vroegstinner bent, waardoor je... Ik vind sowieso stelt wel iets van... Ik heb, niet, ik heb het idee dat dat tegenwoordig steeds meer in games wordt. want Bijvoorbeeld de Skyrim. Ik weet niet, had je in Oblivion en dat soort shit en Morrowind? Oh, ik wilde welcome. daar ook nog over hebben. Want ik zat wel de Skyrim. Zal ik best wel, zeg maar, van als ik aan het sneaker was. Super voorzichtig. Ja, ik ook, Op een gegeven moment kwam ik zo'n YouTube-filmpje voor, uh, voorbij. Uh, waarbij, je, van, waarbij je gewoon uh, uh, echt wel drie meter van, van een guard yeah. kon staan. <laughs> ja, dat hij <laughs> dat uh, niet zag. En dan van, wat fuck doe ik moeilijk? Yeah. Yeah. Weet je wel? Ja, dat was natuurlijk de hele meme van Skyrim. Dat je gewoon een, een mand over iemand's hoofd kon doen. <laughs> ja, <zit> die, <laughs> ja, ja, inderdaad. Ja, en en, en hij uh, had gewoon een fucking pijl in zijn gezicht. Dat hij dan zegt, oh, dat was de wind. Dat was Bima een beetje een Ja, dat is een pijl in zijn gezicht. Maar het was wel, ik vond ook wel... Um, wat ik bij, bij, ik, bij Skyrim heb ik dus ook helemaal vol stealth vooraan. En dan ja. op een gegeven moment ook full magic, want dat mm. vind ik vet. Ja. Dus dan, had je not, dan kon je zo'n bouw creëren. En als je dan ook nog stealth deed, dan kreeg je keer 15 damage of zo. Dan had je ook nog added damage. Ja. Oh man, dat was fucking vet. Ja, wacht even. Er komt uh, System Shock een remake van. Ja, zeker. System Shock komt een remake van? Die game was fucking vet, jongen. Ja. vroeger. Maar was dat echt stealthy? Mm. Het was wel uh, een voorloper, ja, ja, ja, het heeft ook. Dat is, dat is ook wat hij laat zien, ja. Bij shock geïnspireerd. Ik weet niet of, uh, of uh, System Shock al zeg maar, die verschillende pads van. Hij heeft uh, no, een idee. Idee. ik Dat dat echt een tijd geleden. Ja. Ik, weet, het is dat ooit een keer iemand tegen me zei van: joh, jij vindt System Shock zo vet. Toen ben ik het keer <laughs> En toen, uh, toen vond ik het helemaal vuil, geweldig. Ja. Maar ik weet er uh, niks meer van. Heeft uh, Star Citizen geen uh, stelselement? Uh, uh, ja, wel zeker wel. Komt <laughs> er Heeft alles. Weet ik niet. Je hebt in de first person shooter heb je ook. Uh, uh... Ja, Metal Gear solid. Ja, ja, er zit ja, ja. ook wel uh, stelt element in. Ja, ik denk ook de nieuwe. Uh, maar Assassin's Creed Origins, is dat? Uh, is, komt dat dit jaar uit? Uh, ja. Oh, ja, ja, ja? Ik vind dat al redelijk stealty. Ja, dat absoluut. is ook zeker wel stelt ja, absoluut. absoluut. Toch? Dat uit. Ik, en dat is wel echt, ja. uh, ik vind Assassin's Creed. Ik vind dat zo'n rare reeks. Mm -hmm. Want in de, van de eerste paar delen ben ik zo'n enorme fan, maar nu, ja. omdat, ze, omdat ze elk jaar die dingen uitrammen, weet ik niet meer waar, wat ik over moet maar denken. Maar ja, dat is nu natuurlijk hebben ze een soort pauze. Ja precies, ja, dus ze ja, proberen dat wel, het natuurlijk ja. nu wel te veranderen met oorlogs. Ja. ja, vind ik wel, vind die, wel die beter, die wel want ik heb zoiets van, ik heb mijn buik vol van SS en nu heb ik er wel een track in. Ja, en daarnaast krijg je ook deze nieuwe SS ik zal Unity en dergelijke nog even niet uitspelen, dus ik hoop dat het snel genoeg gedaan is, maar... Ik heb gelukkig aan uh, de zussen Waar, waar vind je de, de tijd? tijd ja, precies. Ja, hij, ja, kijk, elke hij luk, luk. heeft een lijst en hij ja, gaat alles ik, ik heb een gigantische backlog, daar heb ik nog wel een keer over in een andere podcast Man, man, man. Um, maar, nou, sowieso, tijd heb je niet, die maak je. Uh, <laughs> daarmee te beginnen. Ja, dus maar, je, maakt ook, je maakt ook geld, of niet? <laughs> tijd, tijd, tijd is geld. <laughs> ja lang verhaal. <laughs> <laughs> nee, uh, maar inderdaad, terug te op te komen Die krijg je krijgt nu ook een iets meer een RPG-approach, want je hebt yeah. dus ineens armor en ja, klopt, met ja. stats en dat soort dingen. Maar armor had je wel al. Ja, nee, klopt, is Je kon armor kopen inderdaad. Yeah. Maar, nu, maar als... nu is het echt dat je het kan uitgebreider, geavanceerder mijn systeem Wat ik trouwens al had bij Assassin's Creed het was het eerste game voelde het echt alsof je elke keer voor, was je een missie aan het voorbereiden zeg maar ja dan, dan was het zeg ja, maar ook vet, dan dan ja. ga je oh Die je gaat nu naar de... Jeruzalem ja. Ja. En van tevoren ja. kreeg je te horen, wie, nou ja, je wie moet je, wie al, moet je ja, ja. neerknallen. En, je kan en dan oor, ja. moest, je, moest je dan mensen in elkaar slaan je informatie ja. krijgen, moest je dan weer ja. dit doen. Maar dat was ook echt immersive, iets. weet je wel, in de zin ja, van, je, je begon of. vanuit je, je, je Assassin's uh, hideout, weet je wel. Ja. En maar dat, en dan kreeg je die missie mee van, dit, ja, en dit gebeurt, ja en dit deel. is je target. En, er zijn en soms zijn de ramen open, dus dan wist je al van, ook kan veel ramen Ja, precies, en dan ga je helemaal op een paard, ga je naar een stad toe en dan kom je daar en, oké, nu ben ik hier, wat ga ik doen, weet je wel. En toen vond ik ook die, zeg maar, in een toren klimmen en zinken, had, had wel een soort nut, maar, want de torens waren vrij close to the ground. Dus uh, yeah. op, als die iets uh, hoorden zo, dat, dat was nog een soort van aannemelijk, ja, ja, weet ja, je wel. En ja, ja. ja. uh, dat van, oh, de, ik hoor daar een brawl. Dus dan ga je daar naartoe, ja. dan uh, staan je met elkaar en dan ja. heb je weer een ally erbij, weet je mm. wel. Ja. Dat vond ik wel vet. Alleen bij de latere versies had ik dat veel minder. Ik ook, Natuurlijk ja. had je wel een soort verhaal dat je volgde. Ja. En Het was veel meer... Zeg maar, meer, uh, Assassin's Creed 2 yeah. was wel echt... Well, ik ja, wel één en twee vond ik veel maar, verder, maar mm. dat komt ook meer omdat ik, ik, ik... Heel veel mensen zijn fan van Uncharted bijvoorbeeld, ja. zo'n zo type game. Mm. Dus een film eigenlijk waar je gewoon alleen... Heel de game is eigenlijk een soort van... Uh, dus zeg dat een Live action. Ja, één, één lang verhaal. Ja, één lang verhaal. Ja. Maar ik ben er totaal geen fan van. Ja. Ik, ik, ik heb er echt een maar hek. Van. Ik kan, ik kan het gaat mij veel doen, meer om maar. gameplay dan ja, om story. Tuurlijk, Het kan voor mij echt een kut verhaal hebben. Maar ik vind als, als de gameplay vet is, dan speel ik het toch wel. Je hebt, toch, ja. uh, je hebt ja. bijvoorbeeld ook. Dat is een soort in dezelfde trant. Ten eerste, Mel'n Solid. Het is ook heel ja. cinematic. Met, ja. met, met uitgebreide cinematics. Ja. Die. En Yakuza heb je ook bijvoorbeeld, ja. inderdaad. Maar dat is dus een van de redenen waarom ik voor Final dus Fantasy niet echt aantrekkelijk vind. Omdat dus dus zo maar aan zeg maar op het moment dat jij zeg maar 10 minuten achterover moet gaan zitten voor een uitgebreide cutscene, ja. dan ga je cola inschenken of zo? Nou, uh, als ik ja, kijk bij The Witcher is het dus, heb je ook heel veel cutscenes, ja, ja. maar bij The Witcher heb je ook heel veel gameplay. Ja. Dus dan kan ik het soort van aan. Maar bij The Witcher heb ik dus wel dat ik dus de eerste. 80% van de game gewoon helemaal uitluisteren. Ja. en dan is het gewoon <lacht> op de spatiebalk, gewoon rammen gewoon op dat ding, gewoon alles skippen gewoon. En dan skip ik gewoon naar het einde, dan snap ik geen, heb ik geen idee meer van wie de laatste 10 characters zijn. Snap ik snap het verhaal totaal niet, maar ik weet in ieder geval welke ik de game is dat, dat heb ik trouwens wel met die grote verhaallijnen. Op een gegeven moment, dan, dan kom je terug na twee maanden dat je niet Oh, dat speelt. is kut. Ja, dan, en dan weet dat is niet meer. Van, ja, wie is okay, dit ook weer? Ja. What the fuck? Ja. Maar wat, wat, wat moet ik nu? Ja, Dat vind ik ook wel dat, ja, dat, ook, dat het zo immersief is dat je er niet uit mag, kan, moet kunnen. Zeg maar. Ja, Dan moet je zeg maar echt een, uh, twee weken voor vrijstellen van oké, okay, nu ga ik in Assassin's Creed uh, ja. e-chip ja. spelen. Ja. Maar je, dat maar. is wel hoe ik dus meestal games uitspeel. Ik speel ze meestal in één soort van zitting of één ja. week probeer ik ze uit te spelen. Ja, en te ja. anders verlies je... Uh, anders verlies je concentratie, ja, dus ja, de zon, want de, de, de Witcher was al echt edgy. Ja. Want op een gegeven moment zat er een week tussen of zo en toen dacht ik gewoon oh, nu moet ik me echt uitspelen, want anders ga ik het sowieso niet doen. Ja, en dan de Witcher 2 nog steeds uitspelen. Oh, echt? Oh shit. Nou, drie is echt. Holy shit. zit wel echt op het einde volgens mij. Daar zit geen stel in, though. of Ofwel, nou, niet in? echt. De Witcher? Ja, nee, niet echt. Is dat niet, toch? Dat is geen stel. Uh, het enige nee. wat ik wel echt dope nee, nee, nee. nee, heb Jij hebt wel, wel stel, maar echt heel, heel. Je hebt wel spanning, maar basaal, geen stel ofzo. zo. Maar, ja. nou, Witcher is wel. Je hebt al veel vrijheid en keuzes in hoe je enemies yeah. kapot maakt, maakt. Ja. <laughs> je hebt het ook wel, ver, zeg maar, verhaallijn choices, maar ja. het is niet zo van, oh je hebt de stealth route. Oh, nee, precies, je, hebt, nee, dat ja, de, ja, precies, je kan ook uit, volgens mij yeah. een critical blow geven aan, aan iemand en volgens gaat het hele gevecht los ofzo. Ja, wat, ik, ik wat ik wel vet vind aan stealth überhaupt, zeg maar, waarom, waarom, waarom ik het waarschijnlijk leuk vind, is of het een soort van, omdat het zo stil is en jij bent ja. degene die iets doet, de spanning zeg maar, nou, dat de, is, zeg dat het is wel is gewoon wat trek. anders als Guns Blazing ergens ja, gaan, is. Ja, is ook heel vet, dat kan ik ook verwachten. Maar wat ik dus bij The Witcher wel had, en wat, ik, wat me heel erg denk, deed denken aanstelt... Mm. ...is dus dat als je op een gegeven moment moet je dan bijvoorbeeld een weerwolf opsporen... Ja. ...en dan ga je dus met die vision die je hebt, ja. je die instinct... Ja. ...maar dan, als je die vision doet, dan alles wordt alles versterkt. Dus je geur, ja, heb precies. je niet in ja. een game helaas. Maar vision en dan het uh, gehoor, ja. wordt super erg versterkt. Mm. Maar ik vond het zo vet, want je zit dan in het midden van het bos... Ja. ...want die, dat die weerwolf zit in het bos... Ja. ...en op het moment dat je die knop indrukt, V is het volgens mij ja. op je pc... Ja. Ja. ...dan hoor je die bomen ja. kraken en ja, je, hoort het, ja. je hoort die wind door die bomen ja. en geuzen. En je hebt, je hebt echt het idee dat je vijf kilometer ver kan horen. Ja, en, nee. en dan worden uitgelegd. Ja, en, dat en dat dat is ja. Dat, ik vond het zo Boy, oh, goed gedaan. Ja, ja sowieso inderdaad. In, je krijgt echt een soort tunnel of het, het, het, uh, Want je had natuurlijk heel veel van die monsterquests in witcher, witcher 1, 2, 3. En dan ja. het op onderzoek uitgaan naar wat ja, zo'n best ja. doet. En precies dat is wat heel, wat heel goed gedaan. Je voelde het soort van medieval detective. Je was echt een witcher. Ja, inderdaad. Je was echt een witcher gewoon. Je wist wat je deed. Je had een bepaalde functie. Ja, en mensen zeiden het ook echt tegen. Die zeiden van, ja, we moeten hier een witcher voor inhuren, want ja. dit kan, dit is gewoon weer. Ja. ja, dat vond ik echt vet. Dat ja. vond ik echt sick. Ja, dat vond ik, uh... En dat is ook een beetje, dat speelt ook een beetje in het soort van superhero uh, idee. Ja. Dat jij de ja. enige bent die het kan, omdat jij de special powers hebt. functie gewoon. Inderdaad. Ja, en, maar dit is dus wel een soort van game waar dat heel goed, ja, ik weet niet, wat dat betreft is, uh, heb ik wel eens eerder gezegd, maar CG Product Red, dat je die guys wilt ja. maken, ja. ik ben nog steeds verbaasd hoe die lui ja, ja, in één keer gewoon zo'n game kunnen ja. neerzetten. Ja. Ik ben echt, ben, ben ik nog steeds versteld van. Ja, zeker. Ja. ja. We zitten al op uh, wil ik het anderhalf uur, denk ik, ongeveer. Ja, ik denk dat we zo ongeveer op anderhalf uur zitten. Ja, ja. 26. 26, ja. 26 oké. Okay. Ja. ja, nee, we gaan het afsluiten. <laughs> ja. Ja. Wow, het het uh, wordt steeds langer. Wordt het steeds langer. Ah, ja. we, we, we, Moet we moeten we eigenlijk we een uurtje aanhouden. Proberen. Ja. Ja. ja, ik zie het alleen niet... Uh, ik zie het ook niet gebeuren, gebeuren. maar ik bedoel... Oké, we, kunnen, ja, okay, wel, we uh, kunnen het proberen. Uh, we zeker? moeten uh, misschien in de toekomst iets letten op het format, maar... Ja, ja oké. Okay. Ja, dat is misschien ja. ook waar, ja. Ja, ja, we hebben wel alle... We leren as we go. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Nou, okay. ja. ja, dit was dan uh, de derde aflevering van nee, uh, nee. Tesla, AI en de Witcher podcast. <laughs> de tweede aflevering. De tweede aflevering, we hebben ja. een pilot aflevering. Oh ja, oh, ja de, twee, de drie, de, die, eigenlijk de de twee, twee afleveringen. Ja, zo. precies. Ja. ja, 0 0 1. Je begint het de array met 0. Hein? Ja, precies. Ja, zeker. Let's <laughs> be real. Ja, absoluut. absoluut. Ja, dus um, dan was dit de tweede podcast van, uh, van, uh, van de 0-10-podcast. Tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Adé. Doei. Ja.